Van 14 Nieuws. Kies Willems. Leef slim. Goedemorgen, het is drie over zes, lieve luisteraar. Je bent al aan het rijmen. Dat is zo mooi zeg. Er was iemand die stuurde. Joepie ik kies voor Radio 2. Goedemorgen. Oh. Dag kee Chema. Goedemorgen. Zoals morgen zal al aan het dichten, ook heerlijk Je vindt dat wel leuk. Ja, of ik vind dat wel leuk. Ja, ik kan daarvan genieten.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 En we hadden nog niet door, want die had wel gerijnt. Doe eens. Ik zei, jij vindt dat wel leuk, elke dag een spreuk. Wat een vrouw, dames en heren. Dat is het VRT-nieuws, hè. Dat is die, is, dat zit klaar. Dat is onwaarschijnlijk. Druk een toets en dat komt eruit. <lacht> Wij zeggen dan, geef ze vijf frank en dat blijft eruit komen. <lacht> Goedemorgen, Het is vier over zes. Jouw spreuk, jouw gezegden, die mogen binnenkomen. Hoor. Het wordt een goede dag. En we gaan naar binnen met Brian. Brian wie? Ah, Brian Adams natuurlijk. Stel je voor dat we zullen beginnen met Brian van Dammen uit Blankenbergen. Ook goed, ook goed. Maar dit is Brian Adams natuurlijk. I got my first real six string, bought it at the five and done, played it to my face. Was waarschijnlijk nog helemaal geen goede zomer, maar bon, summer of 69 van Brian Adams. Hij komt uit Spanje, wel niet Brian, maar wel Inigo Quintero. Je kent hem nog niet echt goed. Maar het is dé hit van het moment. En binnenkort staat hij gewoon op één. In Vlaanderen ook Sino Estas. Goedemorgen. Peter en Kim.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 Zo, waar ik ben, no vas de verte. Het is altijd zo, en repente ben ik perdiendo verliezen. 100 Cien complejos zin, me arrebatan tus latidos y en voz. Y en no puedo niet meer. Het niet waar, het is niet Het is niet waar. Het más. Y odio cuando estoy. Se te enano yo y otro si no estás Imposibles es demasiado tarde Todo es un desastre Dit is een sé Ik No me sirvo tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy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 Sino Estas en op het einde roept u naar God, Inigo Quintero. Wij roepen gewoon de god van het verkeer, hajo. Okay. Goedemorgen. Vertel eens de problemen. Wel, twee problemen te melden al op de binnenring rond Brussel. Daar gaat het tien minuten langzamer van Tervuren tot net voor het Leonard-kruispunt. Dat heeft te maken met een obstakel op de weg daar. En dan één file naar Antwerpen, al een klein kwartier op de E313 bij Rans. Dat komt door een ongeval op de linkerijstrook. Ik vind je vooral goddelijk. Dat is ook goed, hè? Hajo. Ja, dat is ja. heerlijk. Hey, hey, hey. Je dinsdag begint. 24 oktober vandaag, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broek, een ozenpik wil verbieden voor mensen met overgewicht. Klopt toch, hè? Dan krijgen we die discussie opnieuw. Ja, dat is sinds een jaar of twee heel populair geworden bij mensen hm. die willen afvallen en dus... Dat het nu verboden worden? Daar gaan we het straks nog even over hebben. We waren net even aan het discussiëren over gezondheid, lieve mensen. Uh, ik zei van, ja, gisteren even bij de dokter geweest en die heeft mij een paar osteopathie-voorschriften voorgeschreven, zo van die sessies, waar ze dan duwen. Jij bent daar niet van overtuigd? Ik dacht dat kinesietherapie wel gewoon een bewezen medisch vak was, maar osteopathie, dat dat een beetje wishy-washy is, dat er een beetje tussenin zit. Maar nee, toch? Het werkt ook zeker niet voor iedereen. Ik heb het zelf eens gedaan. Na drie ja? sessies heb ik moeten stoppen, omdat het bij mij erger werd. Amai. Je bent altijd zo bent iemand maar... waarbij het anders loopt. Hè? We gaan naar een baby-osteopaat, ja. daar heb ik ook niet zo heel veel resultaten van gezien. Ja, ze duwen ja, op, bepaalde, op bepaalde punten. Ja, bij mij ook. Ja. Je voelt je echt zo vederlicht. Zo. Zeg, maar je hebt nog altijd niet geantwoord waarom je naar de osteopaat moet. Omdat alles vast zit. Alles zit werkelijk, maar alles zit altijd vast bij mij, op de indruk. En ja, de, ho, de lang verhaal kort, er zit, er zit van alles vast. En ze denken met osteopathie om het los te krijgen. Oké. Okay. En, ja, Wel veel succes, want ja, China zegt dat wishy-washy is. wishy -washy. Vind ik ook een hele mooie. Terwijl we toch aan het dichten zijn. Goedemorgen, Joost Baart uit Grimbergen. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. Ja, Joost, vandaag gaat het gezellig regenen. Blijf vooral binnen, zet de radio op en maak er iets goed van. Maar jij hebt een levenswijsheid. Breng die maar even binnen. Ja, niet gaan, dat bestaat niet. Uh, we doen niet gaan. Niet gaan bestaat niet? Ja, we doen, we doen het, het gaan. gaan. We doen het gaan. Ja. Ik ga dat even vertalen naar het kapels. Weet je, weet je wat wij zeggen? En ik denk dat dat wat hetzelfde is. Als het niet gaat hoe het moet, dan moet het oh. hoe het gaat. Amai, nu ben je ja. aan het nadenken. Ik, ik, even... uh, ik voel krekels in mijn hoofd. Oké, okay, nog eens. Om... Als het niet gaat hoe het moet, dan moet het hoe het gaat. Ja, ja, ja. Oké, okay, ja, ja. Zo, dat, ja. Ja, ik kan niet vertalen, nee? maar uh, ik begrijp het wel. Ja, heel toch? mooi. Dat is toch hetzelfde? Niet gaan, dat bestaat niet. We doen het gaan. Ik, ik, ik denk dat ik uh, meer dan één osteopathie ga. Schema, je, je begrijpt het toch, of niet? Ik begrijp je absoluut. Ja, begrijpen. Ik vind het heel mooi. <lacht> <Niet> Joost, <lacht> dankjewel voor de mooie wijsheid. En probeer het te laten gaan vandaag, hè, man. Zeker, ja. Doei. Bedankt. Doei. Ik ben mee, hoor. Toch mooi. Ja, ja, ja. ...van ons, lieve mensen. You bring on the sun. Ja, waar zie je haar dansen. een dinsdagochtend, Landenbeet. Goedemorgen, 17 over 6. En een van onze had vanmorgen een pertinente vraag... ...over Oz en Je mag ze over een minuutje nog eens stellen. Ah ja. Nu beursactie bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken... ...en 20% op je toestellen. Wij maken uw keuken in België. Heb je nog steeds energieverslindende halogeen- of gloeilampen in huis? Vervang ze dan vandaag nog door ledlampen die direct jouw energiekosten verlagen en zuiniger zijn voor de planeet. Die vind je bij Bol. Alleen vandaag de duurzaamste ledlampen van Philips met tot wel 45% stapelkorting op de meest getoonde prijs. Dus snel naar Bol. Welkom bij Dovi-keukens. Dovi lanceert nieuwe trends. Kom langs en ontdek ze zelf. Nu beursactie bij Dovi kreeg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Altijd open op zondag. Keuken. Wij maken uw keuken in België. Goedemorgen. Morgen. Over wishy-washy, daar gaan we het even niet hebben natuurlijk. Maar wel belangrijk, het gaat over ozenpik alweer. Opnieuw. Maar er is nieuws over, Al binnenkort ja, kan je als diabetes, diabeticus of diabetica... Mensen met diabetes, diabetici? zeg maar. Ja, diabetici. <laughs> Mogen alleen nog dat medicijn gebruiken, volgens de minister. Ja, schema van het nieuws. Hoe zit het precies? Ja, minister Frank van den Broeke die wil dat regelen, dat het middel alleen nog voorgeschreven mag worden voor patiënten met diabetes type 2. Daar is het mm. eigenlijk ook voor bedoeld. Want er is gewoon al maanden een tekort aan, omdat het ook veel gebruikt wordt als afslankmiddel. En dat is allemaal begonnen door beroemde mensen zoals Elon Musk. Die hebben daar maanden geleden al reclame voor gemaakt, onder meer op sociale media. En ja, daardoor is er een rush opgekomen van mensen die dat ook wilden gebruiken, omdat ze wilden afvallen. En nu is er dus een schaarste aan. En tot er dan meer van gemaakt wordt, mogen dokters dat dus niet meer voorschrijven om gewicht te verliezen. En de huisartsenvereniging die zegt, ja, dat dokters er eigenlijk sowieso wel al mee oppasten en dat ook niet aan eender wie voorschreven. Nee, ja. Dus... Ze gaan nu gewoon het naar niemand meer voorschrijven als het enkel is om af te vallen. Maar jij had een heel belangrijke vraag, Kim. Ja, ik vroeg mij gewoon af, dat is toch al wel even bezig. Waarom maken ze niet gewoon meer? Dat is inderdaad de grote vraag. Uh, maken ze het bewust gewoon schaars? Of nee, nee. Om de prijs te kunnen en, uh, Ja, omdat opdrijden. het populair is. Uh, of zijn er effectief problemen bij de productie? Het is wel zo dat het bedrijf ook werkt aan een apart middel dat erop lijkt, maar alleen bedoeld zou zijn om af te vallen. Maar ook dat laat op zich wachten. Jongens, dat is toch de Heilige Graal? Dat wil toch iedereen aan? Ja, nee. Ik blijf mij echt heel hard afvragen: is het wel gezond? Oh nee, dat, ja, dat, dat ga je dan pas over. Zou jij dat terwijl... durven? Oh, even ja. Ja. Maar ja meteen ga je voelen van of het klopt of niet, natuurlijk. Maar het is wel zo, het wordt geschreven ja, nee. voor mensen die eigenlijk obesitas hebben. Uh -huh. Dus het is een beetje het kippen-het-ei-verhaal. Mensen met obesitas, obesitas hebben ook veel meer uh, kans op diabetes type 2. Uh -huh. Zou je ze dan niet beter nu al helpen om af te vallen, zodat ze die, die diabetes niet ontwikkelen? Iets met voorkomen en genezen. Voilà. Dat, Ja. Goedemorgen, Een van de mafste verhalen van de dag hoor je hier bij Goedemorgen, morgen. Het komt uit sint niklaas het Waasland, in Belsele in Oost-Vlaanderen. Daar is dus een man geflitst, gepensioneerd, die altijd aan 111 km u in de bebouwde kom. Huh? Maar vooral de reden waarom. Dat is een goeie. Schema, uh, vertel eens. Ja, in de bebouwde kom mag je natuurlijk maar 50 kilometer per uur rijden en hij hmm. heeft meer dan het dubbele daarvan. Want hij moest Heel dringend naar het toilet. <lacht> en, ja, het zou zelfs kunnen kloppen, want hij werd vlak bij zijn huis geflitst. En, uh, ja, dan <lacht> hij heeft dan gezegd, ja, ik moest echt zo dringend naar het toilet dat ik gewoon echt niet anders kon. Ze uh, dachten eerst nog dat hij dat toiletverhaal verzonnen had, uh, omdat de naam van de zoon op de auto stond. Maar goed, uiteindelijk denken ze dus dat het misschien wel klopt. En hij krijgt nu toch wel een rijverbod van 45 dagen en een heel hoge boete. Nou, misschien was het uh, was de man die ook een probleem had, hè. Dat weet je nooit. Of een Benny Dorn bastard? Ben je die niet meer? Ja, oh, ja, dat is was die. Ik ook een gek door Benny Dorn scheurde met hun uh, <lacht> ja rollators en. Maar niet tegen onderhelft. ja. Want mensen die van, die van die excuses verzinnen, dat, dat, dat geloof je toch niet? Ja, een paar maanden geleden zat er iemand dronken achter het stuur en die zei, ja, ik heb te veel handgel gebruikt. En dat zou dan via zijn huid in zijn bloed zijn terechtgekomen. Via de poriën. Ja, prachtig. Ja, voilà. En iemand die betrapt werd voor bellen achter het stuur, zei die, nee, nee, ik had mijn brillendoosje tegen mijn oor en niet meegeven. Ja, ja... Als... Het kan, hè. Dan het kan zomaar. Oh, ik heb Bom. het ook al gehad. Ja. Oh, waar is mijn bril? En dan luister ik even aan die doos. En ik ah nee, hij zit er niet in. Ik verdenk jou van niks, maar ik denk dat jij een zeer goeie bent om ze van die smoesjes te verzinnen. Ik ben echt heel goed in smoesjes. Te verzinnen. <laughs> Geloofwaardige smoesjes wel. Je hebt nog nooit voor de politierechten moeten komen. Nee, nee anders zou je niet voor VRT Nieuws mogen werken. Goedemorgen, morgen. Goedemorgen. En 2. Ik kan wel heb dat niet gevraagd toen ik hier in dienst kwam. De kleine crimineel. 22 over 6, Amy McDonald. And the boys, just in hair. the over there. songs one before. the songs, And you Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight And you're singing a song Thinking this is the life And you wake up in the morning And your head is was the stars. Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight So you're heading down the road and you taxi for four and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 Morgen. Ja, slecht nieuws over Niels de Stadsbader Zijn oma, die, uh, die is overleden, heeft hij laten weten op Instagram. Meme Nelly. Bon, het is één voor half zeven. Toch nog even dat verhaal van de politierechtbank van Kim van Onselen. Ah ja. Ja, ik ben natuurlijk ook geen meester crimineel, maar ik heb ooit eens uh, door een rood licht gereden. En ik had dat licht echt oprecht niet zien staan. Want hmm. En blijkbaar, als je net door een rood licht rijdt, krijg je gewoon een boete. Maar dat licht stond blijkbaar al... Ja, zoveel seconden op rood. En dan is dat een zware overtreding. Ja. En dus ik moest voorkomen. Maar ik had daar echt stress voor, want ik voelde mij zo'n crimineel. En ik had dat nog nooit moeten doen. Ik had ook geen advocaat genomen. Dus ik moest daar zo'n halve dag zitten. Maar ik had dat al door. Iedereen die voor mij kwam, dat waren echt zo van die Johnny's, zo Ah, gereden. Zo tien promille in hun bloed, ja. uh, een hele reeks auto's meegenomen. En dan was het aan mij en zei ik, kijk meneer de rechter, ik, ik scheur echt niet rond in het dorp als een Marina of als een Johnny. Ik, uh, ik was toen net mama geworden. Ik heb een kind, ik heb dat echt niet gezien. Het spijt mij enorm, dus ik ben gewoon eerlijk geweest. Geen ja. smoesje-schema, dat is allemaal niet nodig. En uh, dan heb ik een heel milde straf gekregen, want die rechter geloofde mij ook. Oké, okay, geen geen rijverbod? Jawel, tuurlijk. Dat, ja. Want het, je hebt altijd een minimumstraf, dus die heb ik dan gekregen. Ik denk dat ik dan een rijverbod van twee weken heb gehad. Twee weken? Wow, dat is nog... Uh, dat was het en, minimum, ja. Heb je het nog gedaan, uh, Kim? Ik denk het niet, maar het was ook niet <lacht> bewust. Zou ik het nooit doen? Want ja, ik zei dat ook, van, dat was een druk kruispunt. Waarom zou ja. ik nu als een gek op een kruispunt rijden door een rood licht? Ja, alleen, een beetje dom, Hier, hè? Samengevat, het is ook maar een mens. Ja, en ze hebben mij vrijgelaten, ja alles is goed gekomen. We zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Het is tussen half zeven eerst je Goedemorgen. Werk en privé lopen steeds meer in elkaar door en dat komt natuurlijk vooral door de sterke stijging van thuiswerk. Twee op de drie bedienden en kaderleden zijn bezig met hun werk buiten de kantooruren. En in de Palestijnse Gazastrook zijn opnieuw twee gijzelaars van Hamas vrijgelaten. Het zijn twee oudere Israëlische vrouwen. Vorige week werden er ook al twee Amerikaanse vrouwen vrijgelaten. Er zijn nog meer onderhandelingen aan de gang. Hamas wil in ruil een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 In de Antwerpse haven is er opnieuw een grote partij cocaïne in beslag genomen. Die zat verstopt in een container aan de Euroterminal in de Waaslandhaven. Het zou gaan om meerdere tonnen. Het Antwerpse parket zegt dat er twee verdachten zijn opgepakt. Vorige week zijn ook al twee grote ladingen drugs onderschept. De politie kon toen ook zeven mannen oppakken die gewapend de partij drugs probeerden te recupereren. Op de Antwerpse gemeenteraad gisteravond heeft Open VLD raadslid Claude Marinauer vlijmscherp uitgehaald naar schepen Erika Kaluwaerts die tien dagen geleden uit de liberale partij is gestapt hoewel ze tot op dat moment kandidaat lijsttrekker was voor de liberalen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar Nu is Marinauer het laatst overgebleven gemeenteraadslid van Open VLD Hij vindt het onaanvaardbaar dat de schepen uit de partij is gestapt maar wel blijft vasthouden aan haar mandaat Alleen maar het beeld dat men zich vastklamt aan een mandaat, Porsche ten kosten van alles, geen beeld. En ik persoonlijk, ik reken u dat bijzonder zwaar aan. U hebt dus gevraagd, verklaard ook, dat u sinds de zomer bezig was met de oprichting van een beweging met een aantal oude liberalen. Dat u in die omstandigheden alsnog gekandideerd hebt voor het lijsttrekkerschap van een andere partij. Open VLD zegt veel, indien niet alles... Over u. Open VLD is vanaf nu dus een oppositiepartij in Antwerpen. Al zijn marinauwer wel de coalitie te blijven steunen voor zaken die in het bestuursakkoord staan. En de veiling van 315 duiven van een duivenmelker uit Zandhoven die onlangs overleden is, heeft meer dan 2.200.000 euro opgebracht. De duurste duif was Mathieu. Hij is verkocht voor 146.000 euro. De duif werd vernoemd naar wielerkampioen Mathieu van der Poel. Dat er zoveel geld voor geboden zou worden, is een verrassing voor Natalia van Dijk, de dochter van de overleden duivenmelker Dirk. Ik vind dat echt een bangelijke duif. Allee... Ja, die is zo groot en mooi. echt ja. Het doet natuurlijk pijn om al die dozen verkocht te zien worden, maar ik ben blij wat het heeft opgebracht, want dat is het mooie afscheid dat papa verdient. we zijn echt geschrokken van hoeveel dat het heeft opgebracht. Soms zag je er ook niet bij stil hoeveel dat die waard zijn. Voor mij was dat gewoon, oh, dat zijn duiven die ik sinds kleins af aan al allee, ken. En dat is gewoon een papa als een hobby. Veel van de prijsduiven zijn verkocht aan duivenmelkers uit Azië. Zwaar bewolkt vandaag met regen. In de namiddag klaart het wel wat op. Maxima rond 14 graden. En ook de volgende dagen wordt het zwaar bewolkt met af en toe regen. En meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van 14. Nieuws en je hoort ook een update binnen een uurtje van je regionale burger. Dag Ajo, Goedemorgen. Goeiemorgen. De problemen, we zitten wel bijna aan de 100 kilometer. Ja, het gaat druk worden vanmorgen, denk ik. Op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Trouwens, in Grootbijgaarde is net een ongeval gebeurd. Er is één reis ook dicht. Maar dat is op het punt net voor de plaats waar het verkeer uit Gent van de E40 erbij komt. Dus alleen de mensen vanuit Halle hebben daar last van. En dan in Brussel is er ook net een defecte auto gemeld in de Kruidtuintunnel op de Kleine Ring richting Zuid. Er is ook al wat vertraging daar verder naar Antwerpen al stevige problemen hoor vanuit de Kempen door een ongeval op de E313 naar Antwerpen dus net voorbij Rans de linkerrijstrook is daar dicht hou rekening op de E34 met 20 minuten file vanaf Oulegem tot aan Ranst. en dan op de E313 35 minuten van Herentals-West tot aan het ongeval Marvin Gay zullen we dat doen of zullen we dat doen Ja <laughs> En toen had de Efteling de mooiste kleuren ooit. En toen waren de windels naar de snelste uitbanen. En toen aten we de lekkerste poffertjes. We leven heerlijke herfstdag in de Efteling. Wereld vol wonderen.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 Jouw goeiemorgen telt voor twee. Radio 2. Die song, het is zelfs niet van hem. Het was een cover, maar wel de beste versie natuurlijk. Marvin Gaye. Honey, honey, I, know. Honey, honey, I heard it through the grapevine. The grapevine is gewoon de roddel eigenlijk. Zijn er nog roddels? Oeh. Ja. Ja. Laat het, laat het. Heel veel roddels, maar... Misschien van, uh, van Britney misschien. Wat is er nog aan het weer schoon. met Britney Spears... Om het messen te zwaaien onlangs. Wat een leven heeft die vrouw gehad. We kan alles lezen vanaf vandaag. Haar memoires komen uit. Een boek, The Woman in Me, daar gaan we nog over spreken vanmorgen. Maar het nieuws van de dag is toch ja. Goedemorgen, morgen. Het hele Oos Piek verhaal. Het feit dat Frank van den Broeke, de minister van Volksgezondheid, zegt van. Ja, bon, we moeten even stoppen met het voor te schrijven voor mensen met overgewicht. Het is voor diabetici. Goedemorgen, Wim van Loon uit Merksplas. Goedemorgen, Peter. Even live vanuit de vrachtwagen. Het was een bericht gestuurd, want jij hebt een paar maanden geleden ook Ozenpik gebruikt om, uh, om af te vallen. Uh, gewoon op eigen initiatief. Maar eerst even vragen, waar heb je die gehaald? Uh, op portie per de dokter. Ik, uh, ik had mijn probleem besproken met de dokter en die had me dat voorgesteld. Had, en ik had dat geprobeerd. Hmm. Het kost wel 100 euro per maand, maar ik denk dat niks aan terug. Dus wat had ik ervoor over, dus die kan verbeterd verbeteren. Voor mij werkte dat. Ja. Ja, had geen bijwerkingen of zo? Nee, helemaal niet. En hoeveel ben je dan afgevallen? Ik was op een, op een, een half jaar tijd was ik uh, bijna 20 kilo afgevallen. Oh. Dat is een moeite. Maar heb je dan ook je levensstijl aangepast, of was het alleen maar met onze Ehm. Um, gedeeltelijk. Gedeeltelijk aangepast. U uh, eet eetlust minder, Ja. Uh -huh. En je gaat, je gaat uiteindelijk zelf minder eten. Uh -huh. Gebruik je het nu nog steeds? Nee, ik kan er op het moment niet meer aan geraken. Ik krijg het niet meer voorgeschreven. Dus... En, ben je en je ik snap het ook wel dat het uh, niet te kosten mag gaan van de diabetespatiënten. Nou ja, ja, klopt. Maar ben je dan ook weer terug aan het bijkomen? Ik ben alles erbij gekomen wat ik kwijt was. Ah. Oh, oh, ja. ja, dat yo effect ja. En ook meer? Of, of is het gewoon, gewoon gelijk wat het ervoor was? Uh, dus het is ongeveer vergelijk. Ik zit er nog ja. iets onder, maar ja. Dat is niet toch... ik, ik, mag, ik mag doen wat ik wil. Ik, ik, ja, ik, uh, dat afval lukt me anders niet. En ja. Met dit wel. Dik frustrerend. Hè. Wim van Loon uit Merksplas. Dank je wel om even te getuigen. Nog een heel fijne ochtend. Voor jullie ook. En een groeter in de vrachtwagen. Het is 18 voor 7. Dansen, dansen. Dat kan misschien helpen zien. Over het buitenleven te spreken. En dat buitenleven kan je gewoon ook binnenzien op een tentoonstelling in de sint pieters in Gent. Maar wat is daar te zien? En wel, dat weet onze favoriete buitenmens. Dat is Margot van de Regio. En zij weet waarom je zeker eens moet gaan kijken binnenkort. Je hoort en ziet haar nu op dit moment in de app van Radio 2 op VRT ook, met een tractor en werkelijk een West-Vlaamse boom van een man. Wie? <lacht> Margot, wie heb je daarbij? Dat is Jelle Vermeers, fotograaf en verhalenverteller en ook de man achter de expo uh, Buitengewoon in de Sint-Pietersabdij in Gent. En uh, Jelle die is naar de buiten getrokken om zwart-witte uh, zwart uh, portretten te maken van uh, mensen die wonen op het planten. En het gaat van cafébazen tot priesters, tot kapsters, tot eigenlijk werkelijk iedereen eh, die daar woont. Eh, en om die reeks te maken is hij met een prachtige oude tractor van het jaar 72, die hier ook achter ons staat, eh, door Vlaanderen gereden met daarachter een, een beestenkar die is omgebouwd tot, eh, tot fotostudio. En Jelle, je hebt werkelijk overal gezeten, hè? Ja, dat klopt. Ik ben vertrokken in de Westhoek en Noord-Frankrijk. En dan ben ik via de Borinage en de Ardennen in de winter, dat was iets minder. Eh, ben ik via Limburg en Ziels-Vlaanderen terug naar Gent het is in totaal 2500 kilometer, bijna in 80 dagen. Hola Paula, en we gaan nog een beetje die herinnering levendig houden, want ik ga met Jelle een, een rietje op die fameuze tractor maken. En dan hoor je straks alles over die prachtige expo, want daar zijn een paar heel mooie verhalen uitgekomen van het leven op het platteland. Ja, tractoren, dat is allemaal, die, die kleuren, dat, dat is per merk, is dat ander dag, klopt dat? zijn die kleuren per merk anders van een tractor, weet je dat? Ja, dat klopt. Ford is blauw Vent is groen, Massey Ferguson is rood, dus iedere tractor kan herkennen naar zijn kleur. kijk, voilà Peter, kijk echt een pattelandsmensje eigenlijk. Ja, af en toe, ik heb mijn momenten. Dankjewel over een uurtje, dan hoor je er alles over. Ja? Stop me wijze van ons, Ja. voor twee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 Ja, was het nu Brugge of Antwerpen dat Guus mee was dat liedje had geschreven? Hij is dus een nacht. Was het Brugge of Antwerpen? Zit, ik was brug. daar niet bij hoor. Eh, bij, ja, wij ook niet. Maar kijk, Mie Tracteur uit Brecht. Goedemorgen, Mie. Ja, goedemorgen, Peter. Daarnet waren we over uh, tractors okay. bezig en je hartje begon te bonken. Vertel eens. Ja, als ik het woord tractor hoor, dan uh, spring, ik, spring ik uit met een zetel. Wat <laughs> <uit> een mijn bed. <laughs> En ja, hoeveel, hoeveel tractors heb je? Ja, ik uh, ben bezig met de hobby al 25 jaar, maar ik uh, ben bezig met al die tractoren wel. Oké. Okay. Ja. Uh, wat is de, wat is de beste mee. tractor van de wereld? Uh, voor mij is elke tractor uh, prima. <laughs> oh, en verzamel je ze of rijd je er ook mee? Ik rijd er ook mee, ja, ja, ja. Ik rijd er ook mee rond. Ik heb uh, ik gaan doen? Plaats. Ja, dat gebeurt. Ja, als ik ergens aankom aan de winkel, dan vragen ze al: ben je met een auto of met een tractor? <lacht> ik had een kameraad en die ging uit met de tractor. Ja. Ah, ja, dat kan ik geloven, ja. Maar ja, dan mocht je ook, dat ook een pintje drinken. Hè. Dat mag nee. ook niet, Het waren de jaren 80. Het is te hopen dat je dat niet in centrum Antwerpen wil doen, want dan krijg je gewoon je auto al niet weg. Ja, ook een probleem. Ja, ja. Maar moeten we naar even gaan kijken. Mietracteur.eu. Er is al zo'n volledige website van. Ik ben Superleuk. blij dat we wat kunnen ja. blij maken. En rond kwart voor acht, ja. dan zie je alles van een oranje tractor. Fijne ochtend, hè. Ja, oké, okay, dankjewel. Bye, Bye. Mie.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 Trying my best to keep from tearing the skin off my bones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 Koolruid, af 50 jaar de laagste prijzen.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 Nieuwsblad ligt wakker van jouw gezondheid. Download nu de Nieuwsblad-app en test of jij een leven kan redden. Met dank aan de wetenschappers van Universiteit Antwerpen. Nieuwsblad, begint bij ons. Waarom zou je uit een heel gewone mok drinken als je een exclusieve Goeiemorgen Morgenmok kan winnen? Speel zo meteen lekker mee met Punto Punto. Goeiemorgen. Hey, elke dag. 7 uur VRT Nieuws krijgen vanmorgen van de Shema Sai. Goedemorgen, meer mensen werken thuis en daardoor ook na de kantooruren. En de Palestijnse groep Hamas heeft opnieuw twee gijzelaars vrijgelaten. Werk en privé lopen meer en meer in elkaar over. En dat komt vooral omdat er vaker thuis wordt gewerkt. Dat blijkt uit een studie van uitzendbedrijf Randstad bij 2000 bediende en kaderleden. Twee op de drie van hen zijn ook buiten de kantooruren nog bezig met hun werk. Maar dat zijn vooral mensen met een hoge functie, zegt Jan Denijs van Randstad. De groep bij wie dat werk en privé heel sterk door elkaar lopen, die groep is toegenomen van 11 in 2014 tot 19 nu. Ja, we merken ook dat dat vooral tot... Bij kaderleden, masters, bij de hogere profielen is. Dokters zullen het geneesmiddel Ozempic de komende tijd alleen nog mogen voorschrijven voor patiënten met diabetes type 2. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke werkt aan een koninklijk besluit om dat te regelen. Ozempic wordt ook gebruikt om af te vallen door mensen die geen diabetes hebben. Maar het laatste jaar waren er daardoor tekorten. En tot er weer meer Ozempic gemaakt wordt, mogen dokters het dus niet meer voorschrijven voor gewichtsverlies. Maar ze moeten nu sowieso al aangeven waarvoor ze het voorschrijven, zegt Jeroen van den Brand van Domus Medica. Artsen zullen niet uh, schoemelen met deze medicatie omdat zij in het kader van diabetes een aanvraag moeten doen opdat de patiënten het ook terugbetaald kunnen worden. Dus dat is al eigenlijk een soort van controle waardoor artsen het ook niet zomaar kunnen voorschrijven aan uh, patiënten. Die uh, moeten dan ook trouwens het volle pond betalen. De Hoge Raad voor Justitie opent een onderzoek naar de manier waarop het parket van Brussel is omgegaan met het dossier van de dader van de aanslag vorige week. Tunesië had in de zomer van vorig jaar al om zijn uitlevering gevraagd, omdat hij daar in de gevangenis moest zitten. Maar die vraag is door het parket van Brussel nooit behandeld, omdat een magistraat het dossier had laten liggen. En daardoor nam minister van Justitie, Vijssel van Kwikkenborne, ontslag. In Zandhoven in de Antwerpse Kempen heeft een veiling van één duivenmelker meer dan 2 miljoen 200.000 euro opgebracht. De duivenmelker is vorig jaar overleden en een veilinghuis heeft nu zijn 315 populaire duiven verkocht. De duurste duif was Mathieu, die verkocht is voor 146.000 euro. Dat er zoveel geld voor geboden zou worden is toch wel een verrassing voor Natalia van Dijk, de dochter van de overleden duivenmelker Dirk. Ik vind dat echt een bangelijke duif. Alleen, ja, die is zo groot en mooi. echt... Ja. Het doet natuurlijk pijn om al die duiven verkocht te zien worden, maar ik ben blij wat het heeft opgebracht, want dat is het mooie afscheid dat ons papa verdient. Soms zag je er ook niet bij stil hoeveel dat die waard zijn. Voor mij was dat gewoon, oh, dat zijn duiven die ik sinds klein af aan al ken en dat is gewoon papa papa's hobby. In de Palestijnse Gaza-strook zijn opnieuw twee gijzelaars van Hamas vrijgelaten. Het zijn twee oudere Israëlische vrouwen van 79 en 85 jaar. In totaal zijn er nu vier gijzelaars vrijgelaten en er zouden nog zo'n 200 mensen worden vastgehouden. Er waren ook geruchten dat een grote groep buitenlandse gijzelaars ook zou kunnen vrijkomen. Maar Hamas wil onder meer humanitaire hulp in ruil, zegt Rudy Franks vanuit Israël. Dat Hamas in ruil of een staak het vuren vraagt, al is het humanitaire hulp, maar ook, en dat zou nu het knelpunt zijn dat ze willen dat er ook brandstof geleverd wordt om de ziekenhuizen te laten draaien of misschien ook wel voor de verplaatsing en de bewapening van Hama's, dat weet je niet. En daar is het nu op afgesprongen. Nu de onderhandelingen blijven ongetwijfeld achter de schermen verder gaan en zien wat het wordt de komende uren en dagen. Hè. De storm Babette heeft in het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk het leven gekost aan vijf mensen. In Schotland is een vijfde lichaam gevonden, een man die vast zat in zijn auto tijdens de overstromingen. Duizenden huizen liepen onder water de voorbije dagen en veel mensen kunnen nog niet terug. En ook de komende dagen wordt er nog veel regen verwacht en sommige rivieren staan nu al op een recordpeil. En dit is het nieuws uit jouw buurt. In de Antwerpse haven is opnieuw een grote partij cocaïne in beslag genomen, die verstopt zat in een container. Er zijn twee verdachten op Gepakt. En Burgemeester Bart de Wever wil dat er ook voor Antwerpen extra middelen worden vrijgemaakt voor politie en gerecht net als voor Brussel. Zwaar bewolkt vandaag met regen, in de namiddag wel opklaringen, maxima rond 14 graden, ook de volgende dagen zwaar bewolkt met af en toe regen. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van 14 nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. De problemen van morgen. Ja, we beginnen met Brussel. Hè? Daar is het al wat aanschuiven op de E40. Accordeon rijden vanaf Aalst. Maar dat is minder dan 10 minuten dat je daar kwijt bent. Uh, op de E314 wel een kwartier file te zien tussen Bekkenvoort en Holsbeek. En dan op de binnenring rond Brussel gaat het 20 minuten langzamer van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring is dat 10 minuten van Strombeek tot Jette. De file is naar Antwerpen dan. Dat is nog vrij stevig hoor. Vanuit de Kempen heeft te maken met een eerder ongeval. Op de E313, net voorbij Randst. Maar de weg is een paar minuten geleden vrijgemaakt. Dat is wel goede nieuws. Maar ja, je staat wel nog minstens een half uur in de file vanaf Zoersel op de E34. En van Herentals west tot voorbij ranst, dus op de E313. Mensen zijn uh, natuurlijk omgereden door het ongeval. Dat betekent dat het extra druk is op de N14. Dat is de Lierse baan. Van Zandhoven tot voorbij Massenhoven Houd daar rekening met 20 minuten vertraging. En tot slot op de Antwerpsherring richting Gent is het een beetje vertragen aan de Kennedy. En meer dan 2 miljoen verduigen. Hallo. Radio 2. Mooi verhaal. En zometeen het goede verhaal. Jij kan stage lopen bij de Goeie Paters. Ogenmorgen. Peter en Kim. Radio 2. Ik hoop het voor jou deze dinsdag. I'm so excited van de Pointe Sisters. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. 24 oktober, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat de minister van Volksgezondheid ozempiek wilde verbieden. Of toch niet wil laten aanbieden. Voor mensen die overgewicht hebben. We zullen zien wat dat geeft. Rudy Roberoek, luisteraar uit Wareham, die liet nog weten. Hij woog in juli 140 kilo. Zijn dokter heeft hem dan aangeraden om ozempiek te nemen. Op dit moment... 106 kilo. Dat is veel minder, hè? Ja, maar ja. En hij zegt: Sindsdien neem ik geen pilletje meer tegen hoge bloedruk, geen opstoten meer van jecht, mijn knieën zijn niet meer overbelast. Dus het is eigenlijk wat Shema wat daar straks zei: voor zo'n mensen hmm. ah, lijkt het mij ook wel een must. Maar als je dan stopt, ja, dan komt het waarschijnlijk allemaal terug. Gekke ondermiddel. Begeleid bij worden. Ja. Ik was bij alles. Dat zijn no. mensen waar, waar het echt nodig is en wat hun gezondheid echt verbetert. Maar ik denk dat het ook gewoon dat er heel veel mensen zijn die het gaan halen, die het niet echt nodig hebben. Nee. Dat het zijn het niet het die probleem. mensen die, die het probleem zijn niet. Maar waarom dat ze dan gewoon niet meer maken, dat is inderdaad ook Ja, dat goed. blijft de vraag. Goed, Goedemorgen, regen, regen, regen, punt. Dus uh, dat heb je dan wel weer. Maar het leuke is, morgen zelfs al regent om 20 voor 8 Wil je klaarstaan aan je brievenbus om een jaar gratis strijkhulp te winnen met Peter Post, je brievenbus nog niet ingeschreven. Doe het op radio2.be. En dan. Ja, dit is een goed verhaal, zeg. Je kan stage gaan doen bij de Paters Karmelieten. Vertel een schema. Ze hebben een opvallende video op YouTube gezet, een soort reclamecampagne, waarmee ze kandidaatbroeders willen aanspreken. Het is ook in het Engels, want, zeggen ze, er is meer interesse voor ons in het buitenland dan hier. Mm. Dus ja, we gaan even meekijken. Even kijken en luisteren naar wat dat geeft. You will live in a community characterized by prayer, along with the all-important daily Eucharist. And in the evening, there's always time for relaxation. Ja, er wordt ook gekaart en zo. Dat vond ik allemaal in bruine pij na lekkere kaarten. Ik vind het eruit zien als een internationale film. Ja, het ziet er ook internationaal uit. Uh, je ziet ook een blik achter de schermen van een kloosterleven... Ja, wat, wat moet je daar gaan doen? Je kan dus drie maanden stage lopen daar, bij de paaterskarmelieten. Het is het commensie-programma. En ja, je volgt dan eigenlijk een beetje wat de paters doen. Je moet zelf dan ook doen. En je krijgt dan ook nog aparte vormingsmomenten voor stagiairs. En dan na die drie maanden is er een moment van bezinning. Uh -huh. En als jezelf en de paters het zien zitten, dan kan je beginnen aan de opleiding tot echte broeder. Ja, is. Zeg Peter, is dat niks voor jou, zo'n moment van bezinning? <laughs> ja. uh, nee, dat gaan we niet doen, hè. En zo... Ga in vrede, Peter. We hebben we dat ooit gedaan met school? Moesten wij wat de abdij van A verboden, Dat we dan zo een bezinning met school was dat, in zesde middelbaar of zo? Ja, ik ja, dat, dat dat gedaan. Werd, ja, ja, ik heb dat ook nog gedaan. Maar toen waren dat wel allemaal mensen van bij ons. Intussen zie je dat dit is super internationaal is. Want wie wilde nu nog iets te maken met de katholieke kerk op die manier? Ja, maar kijk, uh, ga het zelf even bekijken. Meer info staat erop mysticusworden.be en dat is echt geen onzin. Brouwen ze er ook bier? Carmeliet, wat ja. Ik vraag het voor een vriend hè. You need to hear those words from me one more time. Yo! Yeah. the fruit Oh, eh Lise, wat een stem heeft die vrouw toch. Net waren we bezig over de Pater Karmelieten waar je dus uh, ja, stage kan gaan doen. Ja, en ik had de suggestie gedaan dat jij even in bezinning ging. En ik heb hier luisteraars die mij volgen. Lou zegt bijvoorbeeld... Ja, Kim, ik zie het al helemaal voor mij. Pieter... Uh, Pieter. Ja, met het internationaal ding. Pieter in zo'n bruin paterspak. En daaronder zijn crocs. Ja. Oh, lekker ja. Door die, door die gangen wandelen zo. Ja, ja. Voet, voet, voet. Ja, dat ja, soort Ik ding. heb nu ook een beeld uh, voor <laughs> mij. Goed, lieve mensen. We gaan spelen zo meteen van je punto punto. Je krijgt één letter. Vanmorgen is het een K...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 Ze zitten al decennia in ons collectief geheugen, worden al generaties lang meegezongen. En zijn 100% futureproof. Laat ons een bloem wat gras dat toch groen is. Stem nu op jouw favorieten via radio2.be. Radio 2 BNB, Evergreen 1000. Binnenkort twee weken lang op Radio 2 BNB. Exclusief op DAB Plus en VRT Max. Zus en Zus en leenbakker. Hey, zus. Hey. die blouse. Ik wil gordijnen in zo'n stof. Is dat een compliment? Tuurlijk. Ik ga naar Leenbakker. Het is daar mooi en niet duur. Ah ja, maar doe dan wel een ander blouse aan als je komt. Het zijn top 100 promoweken bij Leenbakker. Shop alles voor een trendy interieur aan straffe kortingen. Leenbakker. Mooi wonen, slim kopen. Punto punto punto punto. Usa la prima per la justa. Zoek de eerste letter het juiste antwoord. Waar je op dinsdag vrolijk van wordt. Goedemorgen dag David van Geit het herzelen. David Kerel. waar was je dan? Uh, Eventjes weg denk ik. Ja, maar je bent. je terug. Ben terug. Ja. ja kleine ja. dronk Wat was je gaan doen David? Ik weet het niet. Nee, geen probleem. Het is voor iedereen vroeg, maar geen probleem. We gaan ja. vooral spelen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel jouw vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve Goedemorgenmorgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Je werkt in de bibliotheek, dus dit moet lukken. Hè. We beginnen met de letter K. Veel succes. Ja. Welke K is een kleine roze vriend van Winnie de Poe. David? Ja. Welke K is een kleine roze vriend van Winnie de Poe? Pas gewoon. Pas gewoon. Pas ja. Oké, welke L is een dans waarbij je bijna je rug breekt omdat je onder een horizontale stok moet dansen, David? De L. L. Geef een tip. Ja zeg, ik probeer ook maar te lopen. Oh. Nee, oké, okay, dan, dan wordt het niks. De kleine roze vriend van Winnie de Poe was een Knorretje. Knorretje. En dan de elde dans waarbij je rug breekt onder een horizontale stok, was de limbo. Punto, punto. Ja. David, David, David. Uh, ja, ja. Het, het zat er niet in vandaag. Nee. Maar het is niet erg. Morgen een nieuwe kans sowieso voor iemand anders. Dus speel mee, punto, punto, in de app van Radio 2. Toch genieten...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 Perfect skin Well how have you been baby Living in sin part of town that feels like everything's surreal. When I get old, I will wait outside your house because your hands have got the Cracking Joe. How do you do, do, do? Well, here we <laughs> are, Tuurlijk wel 22 over 7. Maatkasten Online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be ik hoop dat David intussen wel een beetje wakker is. David, als je luistert, we gaan even kijken welke weer we krijgen vandaag. Want weer mevrouw Jacot is er. goedemorgen Jacot. Hallo, goedemorgen ja. allemaal. Ja, het het is... er donker wischie, wasje uit. Oef, ja, het, is, het is niet al te best weer. Uh, uh, er komt een regenzone op ons af en die gaat er waarschijnlijk deze ochtend al zijn, of het zal toch deze ochtend al zwaar bewolkt zijn met wat regen en buien die eigenlijk van aan de grens met Frankrijk over ons land uh, komen getrokken. Mm -hmm. Nu, uh, het kan wel zijn dat tegen de namiddag dat het dan al droger wordt op sommige plekken, maar het gaat toch wel fris blijven, tussen de 10 en de 15 graden. Oh. En uh, ik heb vorige week een berichtje gekregen van een luisteraar die zei Jacot, in jouw weerberichten, jij hebt het nooit over de wind en ik hang altijd s morgens mijn was op. Dus ik wil wel graag weten hoeveel wind er is, of ik dan mijn was kan drogen. Ja. Uh, wel, die luisteraar, ja, vandaag misschien niet de was ophangen want het gaat wel heel hard regenen. <laughs> en de wind, die is er ook niet, naast uh, gaat matig zijn in het binnenland en aan de kust zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur. En uh, als ik een beetje verder kijk naar de volgende dagen, ja, het is altijd een beetje okay. meer van hetzelfde. Regen, fris, 14 graden, 15 graden. Um, met af en toe wel droge periode, maar toch de rest van de week ook regenweer. Ik weet dat jullie het dramatisch vinden om al iets over het weekend te zeggen, maar we zitten met een Halloween feestje. Ja, zoals het er nu uitziet, zou het al ietsje droger moeten zijn in het weekend, maar nog Mooi. altijd wel fris bij een, een 13 à 14 graden. Dus de was nog even binnen hangen. Maar dat er mensen zijn die wachten tot je iets over de wind zegt om de was buiten te hangen. Ja, ik vond dat interessant. Dat, ja. dat betekent toch dat mensen heel aandachtig aan het luisteren zijn. Dus Kijk, ja, krijg je trouwens fanmail? Want Anne van Kamp uit Londerzeel, die je laat weten. Joepie, de poepie. Mijn favoriete weervrouw is er en onze smiley. Goedemorgen trouwens aan oh, iedereen. Goedemorgen. Ja, heb, is er al een uh, fanclub voor jou? <laughs> nee, maar mijn mama stond wel te popelen om er een op te richten. Kijk, dus die gaat Hebben wij het nummer doen. van de mama? Dat moeten we eens binnenkort eens doen, ja. Luistert ze naar Goedemorgen, morgen? Ik denk het wel. Goedemorgen, mama. Hoe heet uh, de mama? Greet. Greet, Goeie naam Vink. Ja, Greet mag trots zijn op haar dochter, hè? Dus Tuurlijk dat wel. goed? Tuurlijk wel. Ja. Ja. Um, Greet en alle andere luisteraars uiteraard, <lacht> zo meteen ga je iets uit de wonderen wetenschapswereld uh, duidelijk maken. Zeker. Maak ons even gek, waarover gaat het precies gaan? Wel, als je nu naar buiten kijkt, zou je misschien graag naar uh, ergens warmer gaan, misschien ergens in het zuiden van Europa, maar dan zou je misschien toch Napels een beetje mijden. Napels meiden. Mm -hmm. Waarom? Het heeft met de natuur te maken. En Jacot gaat het straks even uitleggen. Zeg, maar ja, wanneer is de eerste uitzending van de Slimste mensen ter Wereld? Weet je uh, Ergens, ergens helemaal op het einde van het seizoen. Maar jongen, dat wordt de, de fanclub in aanmaak. <lacht> ja. We zoeken het nummer van Greet even op. Goedemorgen. Dit zijn fikskes. Maak, maak ik binnen, om een weekje te beginnen. Over de dingen stik ik mij allemaal herinner dat de van rekenen en vlucht een leven zonder zorg, een ambitie of spuit Heel de dagen gewoon shotten, voor een donkere thuis Al je moeara vatten, in school, daar kwam niks van in huis ik je durven was doen, maskers plagen, liefde vragen En alle weggezichten waarden zelf, met je broek in de helft.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 we mochten niks, modellen, alles, in alles is was een held Ons party nooit nog haar. En we tellen alles geld Voor de karamis Showen in de box op ons Oudruim In plots van onze Ze komen door Er waren geen cd's Geen mp Alleen maar wat cassetjes. En buurman Wat doen we nu Voor ons allen eerste dat ditjes Het was zo simpel allemaal Zo simpel allemaal Zo simpel als ik vraag het dan Ik vraag het dan De couplet, padke, padke, padke, fit. Begeer al het was mijn eerste brevet. Zongfestival, eeeeh, later nog Een Reflex, fluff, fluff, fluff, flex, op Ja, jongens, we zagen het groot. We waren allemaal profvoetballer of piloot. En haat, was nog geen nationale sport. Al wie misschien die kote letter op ons bord? Bijvoorbeeld een sponsje bruisjes keren naaien, die knijlappen, als soms bruisjes wilden naaien. Bedzak zou je beter maken maaien. Ik stop ermee waar is mijn sky? Het was zo so simpel, allemaal, zo so simpel, allemaal zo so simpel als ik vraag het aan. Vraag het aan. Geen sprake was van de crocs. Fikske zenk, vraag het aan. Bij ons is altijd weer vrouw Jacotte die zometeen ver zal vertellen waarom je niet naar Napels moet tegenwoordig. Je zei ook, mensen vragen van, ja, vertel iets meer over de wind om de was te kunnen ophangen. Mm -hmm. Zijn er dan nog gekke dingen die ze vragen? Oh, er zijn tegenwoordig veel mensen die zeggen, mag ik eens iets vragen? En dan stopt het. Maar dat is al een vraag, hè? Ja, ja maar ik, vind dat dus, ik vind dat heel lastig. Want dan denk ik, ja, tuurlijk, mag je iets vragen. Maar je ja. het dan meteen Ineens. Dan komt het niet. Als er vijf mensen op een dag vragen, mag ik iets vragen? Dan ben ik heel de dag bezig met te zeggen, ja, tuurlijk, doe maar, vraag maar. Nee, nee, meteen. Oh, Terwijl je hier bent, mochten er nog vragen zijn voor zijn god, deel ze gerust even in de app van Radio 2. Het mag allemaal. Zeg, zo meteen krijg je dit. Als de koning een staatsbezoek brengt aan Nieuw-Zeeland.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 Goedemorgen. Goedemorgen. Doordat mensen meer thuiswerken, lopen werk en privé steeds meer in elkaar over. Twee op de drie bedienden en kaderleden zijn bezig met hun werk buiten de kantooruren. Maar op zich vinden ze dat niet per se een probleem. En de Hoge Raad voor Justitie opent een onderzoek naar het parket van Brussel na de aanslag van vorige week. Tunesië had in de zomer van vorig jaar al om de uitlevering van de dader gevraagd. Maar die vraag is door het parket van Brussel nooit behandeld. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sander Mulder. Goedemorgen. Burgemeester Bart de Wever wil dat er ook voor Antwerpen extra middelen worden vrijgemaakt voor politie en gerecht. De federale regeringstop besloot afgelopen weekend om te investeren in de Brusselse justitie nadat gebleken was dat er kansen waren gemist om de moord op de twee Zweedse voetbalsupporters te voorkomen. Maar de Wever, die ook voorzitter is van federale oppositiepartij N-VA, wil dat er meer middelen naar Antwerpen komen, zo zei hij gisteravond op de gemeenteraad. Uh, ik gun de Brusselaars alles en die hebben ook grote problemen, echt waar. Maar de manier waarop men dan afkondigt dat daar enorme versterkingen komen, uh, terwijl de FGP hier in Antwerpen ook onder getal zit, en het parket ook onder getal zit, dat ik mij dan afvraag, moet er hier ook eerst iets afschuwelijk nog eens gebeuren? Hè? Hier is al eens een kind doodgeschoten, moet er nog iets afschuwelijk gebeuren? Moet hier ook een terreuraanslag gebeuren? Vooral dat wij dezelfde inspanning zouden krijgen. Het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in Geel zoekt gezinnen die psychisch kwetsbare mensen thuis willen opvangen. Een traditie die al heel lang bestaat in Geel. Vroeger gebeurde het vaak door jonge mensen die een gezin starten. Daarna vooral door 50 50-plussers die nog een kamer vrij hadden omdat de kinderen uit huis waren. En de laatste tijd gebeurt het vooral door alleenstaanden die op zoek zijn naar gezelschap. Maria Dirks uit Geel bijvoorbeeld werd vier jaar geleden weduwe en zij is nu pleegmoeder. Ik had vroeger een onkel die bij ons thuis bijwoonde... en die was ook zo geestelijk ziek. Ik ben daarmee opgegroeid. Maar ik had altijd tegen mijn man gezegd... als ik laatst overschiet, ga ik pleegmoeder worden. Het valt heel goed mee, want ik heb in de week nog tegen mijn kinderen gezegd... ik heb er nog geen dag spijt van gehad dat ik dat gedaan heb. En de kinderen zijn ook geruster, want ik zit eigenlijk ook niet helemaal alleen. In de regio rondgeel kunnen de patiënten momenteel bij zo'n 115 gezinnen terecht. Ze krijgen ook hulp van professionele hulpverleners. En de veiling van 315 duiven van een duivenmelker uit Zandhoven die onlangs overleden is, heeft meer dan 2.200.000 euro opgebracht. De duurste duif was Mathieu. Die is verkocht voor 146.000 euro. De duif werd vernoemd naar wielerkampioen Mathieu van der Poel.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 Ah, joh, de files op dinsdag. Het is wel wat, vertel eens. ja, een beetje wel. En naar Brussel valt het vanuit Gent nog wel mee hoor. Op de E40 10 minuten file vanaf Aalst zie ik. Verder op de A12 ook vanaf Meissen. 10 minuten. Verder de E19, ja, bijna 20 minuten al vanaf Mechelen Zuid. En op de E314, ja, een dikke 25 minuten zelfs tussen Bekkenvoort en Holsbeek. De binnenring rond Brussel, daar zal een half uur bumperen van groot Grootbijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitering zowat 10 minuten van Waterloo Vuren en dan nog eens 10 minuten van Vilvoorde tot Jette. In Brussel opletten, daar zijn door werken in de wedstraat maar twee rijstroken open van de drieën. Hou rekening met vertragingen van 20 minuten al op de Kortenberglaan en dus tot op de E40 vanaf Everen en van 20 minuten vanaf Montgobri op de Tervurenlaan. Op de E40 dan van Brugge naar Gent is het 10 minuten aanschuiven bij Nevelen Heeft te maken met werken op de brug over het kanaal van Schipdonk. En dan naar Antwerpen files zie ik van een kwartier op de de E17 vanaf Haasdonk, ook een kwartier van Zoersel tot Ranst op de E34 en een klein half uur op de E313 vanaf herentals West. En tot slot de Antwerpserring dan richting Gent. Daar gaat het tien minuten langzamer van Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. Bon, ja, we waren even afgeleid. Hoor. Er is hier gigantisch veel lawaai. Er is iemand aan het poetsen op de gang. Ik ga toch even kijken. Want, uh... <lacht> maar ja, het is toch gek allemaal. Ja, Peter is even weg. Ah, die, is nu, die is nu weg, die is verdwenen. Excuseer me. Dat oui? is Halloween. Al. Ik me, dat het in je hoofd zat. Aretea le stofzuiger, s'il vous plaît. <laughs> ja, dat is een Frans talig meneer. Zelfs uh, te denken: wat is een stofzuiger ook alweer? Aspirateur. Uh, een aspirateur. Nee, ja, ja. precies. Aspira ja. ja. ja. ja. Dankjewel. Toch iemand die wakker is. Dank je. Profiteer van de Ego Let's Go condities: gratis montage van je nieuwe keuken. En tot 2500 euro korting op je elektro. Ego, wat een verandering. Nu zondag open.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 Radio 2. Jouw goeiemorgen telt voor 2. Goeiemorgen morgen. Elke dag telt voor 2. Sunday. het is 20 voor 8. en op dinsdag hebben we onze weervrouw Jacot die jou zo meteen veel wijzer gaat maken mensen mochten ook vragen stellen omdat er de gekste dingen binnenkomen soms dat was een belangrijke van uh, trouwe luisteraar Ilse ja, ze zei eerst Jacot, ik vind jou een warme en fantastische dame en dan ja. vraagt ze zou je volgende week eens gitaar willen spelen voor ons? <laughs> Ja, Je kan gitaar spelen? Uh, als ik daar heel hard op oefen, kan ik gitaar spelen. Maar ik neem het mee dat ik misschien eens een, een muzikale Jacot-Tudisot. Oh, dan maak je weer zo'n zo liedjesrubriek van. Ik, oh. ik, ik, ik ja, Vergeet de wetenschap. Oh, en een kampvuur en dan marshmallows. en dat is misschien wat mooi. dan over de wetenschappen? Ja, ja. ja. Oké. Okay, ja. ja, het is ja. een luider. Ja, ja. ja. Voor het einde van het jaar voelen we het wel. Ja. tudisot ja. hé heeft ons net een beetje bang gemaakt, want als je naar Napels wil, misschien best nog even wachten, zei ze. Nu, er was iemand, Lindsay, napels meiden, de mooiste stad. Het rommelen in de buurt van Napels is niets nieuws. Heeft het daarmee te maken? Het heeft inderdaad met het rommelen te maken, um, maar misschien eerder met het rommelen uit het verleden al in eerste instantie. Want, weet je wat er vandaag exact 1944 jaar geleden is, Peter Kim? Vertel. Nee. De uitbarsting van de Vesuvius Oh, ja. de vulkaan, ja. De vulkaan, dat die is de, de grote vulkaan die daar een geweldige uitbarsting heeft gedaan. En daarmee eigenlijk ja, een, een hele grote aanwinst voor de archeologie is geweest. Helaas, daar zijn tienduizenden mensen omgekomen. Dat is heel erg. Maar die zijn instant begraven in een, een grote wolk van as. En daardoor hebben archeologen heel veel te weten gekomen ja, over hoe de Romeinen leefden, wat er daar gaande was in 79 na Christus. Kun je nog gaan bezoeken? Pompeji ja, bijvoorbeeld. Ja. Super indrukwekkend om te zien. Absoluut. Uh, nu, Pompeji staat er inderdaad nog. En daar, daar ken je ja, die foto's van, van die, die lichamen die helemaal zo bedolven zijn onder het as. Uh -huh. uh, een andere stad, Herculaneum, is gewoon helemaal weggevaagd. Ja. Daar uh, is de... de oh, ik moet het eventjes nalezen, want het is een moeilijk woord. De pyroclastische stroom is daar als eerste overgegaan. Uh, dat is een, een soort van golf van 600 graden warm. Oh. En die heeft mensen ja, dus in stand uh, yeah. as, uh, We weg. Uh, ja. Allemaal weg. Dus daar liggen geen lijken verborgen onder de as, hè, zoals je dat uh, kent van Pompei. Uh, nu, dat is in de 18e eeuw, zijn al die steden daar terug ontdekt, want die waren natuurlijk bedolven onder de assen. Uh, dus je zou denken, ah, in de 18e eeuw is daar alles ontdekt over Pompei en over de Vesuvius. Dat is niet zo. Zelfs tot op de dag van vandaag worden er nog nieuwe dingen ontdekt. Mm -hmm. um, in 2018 bijvoorbeeld, dat is dan vijf jaar geleden al, hebben ze ontdekt dat um, de datum die ze eerst dachten dat die fout was. Ja, ze hebben dan een nieuwe muurschildering ontdekt. Ze dachten eerst dat het ergens in de zomer was. En ik heb zelf Latijnse gedaan. Ik heb nog de teksten gelezen mm -hmm. waarbij het bleek van ah, ja dat zal ergens in augustus uh, geweest zijn. Um, ze hebben op een muur 17 oktober 79 ontdekt. Uh. In houtskool. Dus dat zou er anders heel dus snel afgaan. Niet, ja. um, dus het, het zal waarschijnlijk ergens in oktober geweest zijn. En met grote waarschijnlijkheid vandaag, 24 oktober. Bizar. Dus dat is vijf jaar geleden pas ontdekt. Maar wat er uh, nu, heel recent, een paar weken geleden is ontdekt. dat zie je hier al achter Peter. Dat zijn van die grote uh, papyrusrollen die er daar zijn gevonden. Er zijn er 800 gevonden. Een van de grootste bibliotheken daar in, uh, in Herculaneum. Mm -hmm. En natuurlijk, die zijn helemaal verkoold. Dus als je die probeert te ontrollen, ja, dan blijft er alleen maar ja. as over. Maar nu hebben ze een nieuwe methode ontdekt om daar met, met x-stralen, met röntgenstralen, euh, door te gaan scannen om dan een soort van voorstelling terug te vinden. Wow. Maar het is heel moeilijk. En dus hebben die onderzoekers gezegd, kijk, hier zijn onze scans. Doe er iets mee. En als je iets ontdekt, dan krijg je van ons een prijs. Maar vooral, waarom, waarom zouden we nu bang moeten zijn om naar NABOS mm -hmm. te gaan? Want klinkt alleen maar interessant om te gaan kijken. Ja, ja absoluut. Um, nu, wat die rollen betreft, daar is al een prijs mee gewonnen. Er uh, is iemand die het woord paars heeft ontdekt op die rollen. Dus een bron van ja. uh, informatie die er daar sowieso terugkomt. Maar waarom het nu moeilijk is om naar uh, Napels te gaan, of misschien toch een beetje gevaarlijk, heeft te maken met een andere vulkaan die aan de andere kant van Napels ligt. De Campi Flegrei. Uh -huh. um, dat is een vulkaan die eigenlijk nog grotendeels onder de grond zit. Uh -huh. Maar de laatste weken zijn er meer en meer aardbevingen geweest. Wat dus ja, aangeeft dat er toch hier en daar al wat activiteit op borrelt. En die vulkaan die is al eens tot uitbarsting geweest, 40.000 jaar geleden. Men denkt zelfs dat dat de oorzaak is waarom de Neandertalers zijn uitgestorven destijds. Oh. Er zijn assen teruggevonden in oh. Groenland van die vulkaan. Dus dat is, een, dat is een krachtig spul. En zoals het er nu uitziet, bestaat wel de kans dat die vulkaan nog eens tot uitbarsting zou kunnen komen. Oh. Oh. En zo weten we ook meteen waarom Dries Mertes naar een andere ploeg aan een spelonist. Ja. Fijn, tot slot. Ja, dus uh, die uh, vulkaanuitbarsting van de Vesuvius is een heel, heel interessante bron geweest. Maar misschien gaan we over 1944 jaar vooral <lacht> spreken over de uitbarsting van de Campi Flegrei. Laat het uit. We gaan het zo meteen op onze Instagram. Ik vind het vindt onheilspellend hoor. Het goeiemorgen morgen. Breng jij volgende week maar gewoon je gitaar mee. doe de zot. Let's is It for the Boy. Probeer dat maar eens vandaag zo hoog zingen. Ja, elke kreuzer uit Antwerpen was even omvergeblazen door Jacot. Plezier om naar te luisteren. Complimentje in de vroege ochtend, mag altijd. Elke, absoluut. Margot van de Regio. Nou, nou, de, weet je dat nou Dat Margot van de Regio naar die duivenveiling ging? Ja, die duiven van, denk ik, vorige de week. Dochter, uh, de ja. dochter van de duivenmelker die gestorven was, toch? Ik zeg Margot, goedemorgen. Oeh, Margot, goedemorgen. Ja, ons Margot die is, die is even weg precies. Kan gebeuren natuurlijk. Margot, hoor je mij? Nee, op dit moment. Ik zit niet. ook met de stofzuiger. Kan gebeuren, hè. Misschien even kijken, want dat heeft dus meer dan 2 miljoen opgeleverd. Onwaarschijnlijk. Voor dat een paar duizend. Rijk nu. Ja, zo moet het zijn. Hè? Op dit moment kun je Margot horen en zien bij ons in de app van, uh, van Radio 2. Als het niet te veel regen tenminste, het is wel ja. mooi. Een West-Vlaamse fotograaf Jelle Vermeers is erbij met een tentoonstelling in de Sint-Pietersabdij in Gent. Zeer mooi, maar nog mooier waar hij beelden gemaakt heeft. En daar is onze favoriete buitenmens, Margot van de Regio. Margot, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Waar was je? Vertel eens. Ja, ik ben inderdaad met Jelle. En wie meekijkt, die ziet dat wij op een, een hele oude tractor zitten van het jaar eh, 1972, dacht ik. En daarmee is Jelle 2500 kilometer doorheen het Belgische platteland gereden om portretten te maken van mensen die daar wonen. Jelle, we hebben nu net een ritje gemaakt. Ik vond dat heel plezant. Maar hoe is dat om dat 2500 kilometer aan maximum 20 kilometer per uur te doen met dit machine? Wel, er is een heel groot, groot verschil tussen de zomer en de winter. In de zomer is dat fantastisch. Ik ik was in West-Vlaanderen, het was zon, je zit hier open en bloot op, maar in de winter had ik daar zo'n cabineken opgezet, in de Ardennen het was min negen op een bepaald moment mijn tractor startte zeer slecht en de akoestiek hierin, in, in die cabine was verschrikkelijk, dus uh, en loop van tijd uw rug is ook helemaal kapot, ik had twee osteopaatbezoeken gehad na de 2500 kilometer dus uh, van de betonbanen, van dat schut. dus uh, het was wel een, uh, een uitdaging vaak een uitdaging, maar er is wel iets heel moois uitgekomen, want achter die tractor hangt een beestenkar die je hebt omgetoverd tot een foto Studio. Je hebt daar mensen geportretteerd die op het platteland wonen. Van kapsters tot priesters, boeren, noem maar op. Is er zo één verhaal of één portret dat je nooit meer gaat loslaten? Ja, er is een beeld van de gebroeders Callewaert uit Merken. Dat zijn drie broers die ik al een vijftiental jaar bezoek. Uh, en die, die zijn in de negentig jaar oud en die wonen nog altijd op de ouderlijke boerderij. En die zijn nooit getrouwd geraakt. zo oude hier, zoals ze zeggen. En uh, ik heb hen geportretteerd met een trekpaard. Ze werken nog af en toe met een trekpaard ook om de veld. ...te bewerken. En toen ik daar was, mocht ik mee eten met hen... ...heb ik kotletjes met een patatje dat zij zelf gebakken hebben. Typische boerenkost. Typische boerenkost gegeten. En ik kom daar heel graag. Die, die, die zijn ook heel eerlijk en heel... Ja, schone mensen. Ja, en een heel schone foto ook dat er is uitgekomen. Um, je woont zelf nu al jaren in Gent, maar je bent wel opgegroeid in Keijem, in de Westhoek. Wat is volgens u het grootste verschil tussen het platteland en de stad? Wat ik gemerkt heb, is dat de mensen op het platteland daar wonen, omdat ze toch een zekere vorm van, van stilte, van rust zoeken. Het grote verschil met, met, met de stad is dat alles is hier veel drukker is, er is een groter cultureel aanbod, maar zo die verschillen, wat ik merkte, was dat de mensen echt heel enthousiast waren, dat er iemand van Gent een keer kwam luisteren naar wat er op het platteland, wat daar leefde. Omdat ze een dat dat vaak zo overgeslagen wordt in de media, dat ook de politiek daar niet veel aandacht voor heeft. Dus zij waren echt wel uh, aangenaam verrast dat ik mijn tijd nam dat ik naar hen luisterde en een schoenportret maakte. Ja, zou je zelf ook nog, ooit nog terug gaan naar het platteland? Wel, ik heb daar lang over getwijfeld. Uh, ik woon nu al langer in Gent dan ik ooit in KM gewoond heb. En af en toe, als, als het zomer is of als het gewoon weer is, en dan verlangde ik naar dat ver kunnen kijken. Uh, ik, ik ben altijd... Uh, en ook wel naar... Die, ja, er, er is daar zo'n ziel ook wel. Uh, maar aan de andere kant, mijn, jongen, mijn kinderen zijn nu tieners. En stel dat ik nu zou zeggen dat ik zou naar Diksmuiden terug terug dat zij dat toch wel een beetje raar zouden kijken. Het kot zou waarschijnlijk uh, te klein zijn. Maar dus die portretten, die verhalen, kan je allemaal zien in de Sint-Pieters-Abdij in Gent tot 14 april. En het is niet een gewone foto-expo, het is echt een hele beleving. Hè? Ja, het is eigenlijk een soort van roadmovie. movie Dus je gaat samen met mij op pad in die tentoonstelling. De portretten zijn eigenlijk ook een soort van billboards die in het landschap staan. We hebben grote landschapsbeelden. Er zijn audiokoepels waar we getuigenissen van mensen aan het woord uh, kunnen horen. We hebben een video waar je mij op mijn tractor ziet zitten. Dus ik reis door al die landschappen. En het is eigenlijk een soort van, ja het is ook een beetje melancholisch wel voor een stuk. Het is zo, ik ben een beetje nostalgicus altijd al geweest. En, en, en je reist samen met mij uh, en je ontmoet die mensen. En, en het is niet zwart-wit, het is niet zo, het is beter op de stad dan in het platteland. Of zo. het is gewoon zo, want het is eerlijk en die mensen leggen zo hun hart op tafel en, en, en als bezoeker ja, je moet maar je eigen uh, besluit eruit trekken ja, en wat ik er al van gezien heb van die uh, expo buitenmensen, heet die, is uh, fantastisch, dus als je tijd hebt ga zeker eens langs in de expo want het is zeker een vaste moeite ik wil nu wel eens horen hoe die tractor luidt kan je hem eens aanzetten, Jelle? Een tractor? Het is echt een oud machine. Hij gaat de sleutel uit zijn zak halen. Oh. Het is een rode tractor. <laughs> want zoals je daarnet zei, Peter, tractors die hebben een kleur per merk. Kijk, hier gaan we. 3, 2, 1. Eerst nog. Hoort dat af? Hoort dat af, jongens? Hoor hem optrekken. <laughs> Goedemorgen, het is allemaal te doen in de sint pietersabdij in Gent. Doe, het is volgende week toch herfstvakantie. Ik zit in mijn eentje in Baschapel. Te kijken hoe hij jou iets vertelt. En ik weet dat jij straks om hem lacht. Het ergste is ik mag hem wel. maar dat je alles hoort waar ik dacht? Alle woorden, woorden die ik toen niet zeggen kon. Hoop dat ik jou tien niks zeg straks. Dat had ik, dat had jij, dat hadden wij moeten zijn. Hoe je lacht, hoe je kijkt, die je dat vroeger? En Emma Heesters, die ze, wat Danny Everaert uit Hasselt nog laat weten. Hoe mooi is dat? Die tractor zo simpel, goed, prachtig gaat de toonstelling. Gaan buitenleven. Dat zou het niet van jou zijn, trouwens? Buitenleven? Maar echt zo, dan, dan boerderij, uh, koeien, dat de wijdheid. Uh, nee, dat denk ik niet. Maar wel, ik, ik hou van het platteland. Hè. Ik zou nooit in een stad kunnen wonen. Dus van de natuur, van bos, van velden. Uh -huh. uh, maar uh, ik ben niet zo handig. Ik ben niet zo goed met mijn handen. Dus ik denk dat daar heel veel fysieke arbeid bij komt kijken. En daar ben ik niet zo straf in. Je hebt je mantel. Ja, maar ja, die... Uh... Ook niet. Ja, dat... <laughs> is eigenlijk ook niet zo heel handig. Dus nee, ik denk niet dat het iets voor mij is. Ik ga gaan kijken naar de broers Kallewaard in Merkem onder andere. Je vader spreekt. In de fuck, zeg ik, hè? Een verloren zoon. Een gesloten gemeenschap. Een gevecht om te overleven. Wat doe jij hier? Moest je zien... Wat ah, wilt je nou Kom ons schulden vreffen, Ruwe diamanten, ogen slepen. Dit is sowieso meer dan een miljoen waard. Dat is niet genoeg. Dat zal ik gekregen. Rough Diamonds. Fuck you. Vanaf 29 oktober, elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max. Zo we klaar? Ook met audiodescriptie. Oh. Nu beursactie bij Dovi. Krijg 20% korting op je keuken en 20% op je toestellen. Dovi Wij maken uw keuken in België. Stressless combineert Noors design en innovatie om heel comfortabele banken en stoelen te creëren. Nu biedt Stressless u 20% korting op een selectie fotois. Welkom bij Dovi Keukens.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 Stel je voor, en dan mag je zelf even aanvullen. Het heeft allemaal te maken met een van de meest vrolijke media-mensen van de wereld. Gloria Monserij, die komt straks. Vandaag, elk voor Radio 2. Het 8 uur VRT nieuws krijg je van Shema Goedemorgen. De Palestijnse groep Hamas heeft twee gijzelaars vrijgelaten. Intussen blijft Israël Gaza bombarderen. En meer bedienden werken thuis en daardoor ook na de kantooruren. In de Palestijnse Gazastrook zijn opnieuw twee gijzelaars van Hamas vrijgelaten. Het zijn twee oudere Israëlische vrouwen. Vorige week zijn ook al twee Amerikaanse vrouwen vrijgelaten. Intussen blijft Israël Gaza zwaar bombarderen. Vanachter zijn daar zo'n 140 mensen gestorven. In totaal zijn nu al meer dan 5000 Palestijnen gedood sinds de oorlog iets meer dan twee weken geleden begon. Onder hen zijn ook bijna 2000 kinderen. De Israëlische regering had de Palestijnen opgeroepen om naar het zuiden van de gaza ook te gaan, omdat het daar veiliger zou zijn. Maar intussen zijn velen al teruggekeerd, zoals ook de familie van Mohammed Al-Halis, een Palestijn die in ons land woont. Uh -huh. Maar eh, gisteren hoor ik dat mijn familie, ze zijn al terug naar de die, naar die Gaza-stad. De laatste zes uren zijn meer dan 140 mensen zijn vermoord. En de, de helft van hen zijn in, in de zuiden van Gaza. Dus de gevaar is overal. Er is niks veilig.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 Dat blijkt uit een studie van uitzendbedrijf Randstad bij 2000 bedienden en kaderleden. Twee op de drie van hen zijn ook buiten de kantooruren nog bezig met hun werk. Maar ze zien dat niet per se als een probleem, zegt Jan de van Randstad. Het is niet zo dat het allemaal hiep hip gora is. Er zijn wel degelijk mensen die zich daaraan storen. Maar als we kijken naar hoe schat je nu je balans werk-privé in, dan merken we dat, dat daar geen daling in zit. En ook daar is thuiswerk wel een hele belangrijke, want mensen die thuis. Kunnen werken ook. Die getuigen toch van een veel betere work-life balans dan, dan mensen die dat niet kunnen. Telecombedrijf Proximus heeft de voorbije weken meer dan 3 miljoen fraudeleuze sms'en tegengehouden door nieuwe software die begin deze maand is ingevoerd. Dat zijn er acht keer meer dan daarvoor. Met die berichten proberen oplichters je bankgegevens te krijgen om uiteindelijk geld te stelen. De nieuwe software kan zelf herkennen wanneer een nummer bijvoorbeeld verdacht veel berichten stuurt en blokkeert dat nummer dan automatisch. Dokters zullen het geneesmiddel Ozempiek de komende tijd alleen nog mogen voorschrijven voor patiënten met diabetes type 2. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ozempiek is ook heel populair bij mensen die willen afvallen en geen diabetes hebben. Maar het laatste jaar waren er daardoor tekorten. En tot er weer meer Ozempiek gemaakt wordt, mogen dokters het dus niet meer voorschrijven voor gewichtsverlies. Wereldwijd zijn er nog altijd extra vaccinaties nodig tegen polio of kinderverlamming. De ziekte tast het centrale zenuwstelsel aan, waardoor je spieren verlamd kunnen geraken. Bij ons is het virus zo goed als verdwenen, maar het blijft nodig om baby's in alle landen te vaccineren en zo het virus volledig uit te roeien, zegt professor Pierre van Damme. Door heel veel aandacht te besteden aan COVID-19, controle en vaccinatie, dat dat dikwijls kost een kostiging van klassieke vaccinatieprogramma's. En nu wereldwijd is men inspanningen aan het doen om terug die vaccinatie voor de klassieke zuigelingenvaccins en natuurlijk in het bijzonder voor polio om dat terug naar boven te krijgen In ons land is een poliovaccinatie sinds 1966 verplicht voor baby's Vandaag is het Wereldpoliodag. En dit is het nieuws uit jouw buurt In geel gaan ze weer op zoek naar gezinnen die psychisch kwetsbare mensen thuis willen opvangen Dat is daar een eeuwenoude traditie En de gemeente Wustwezel zoekt kunstenaars om een vervallen loerdenschrot aan te pakken Zwaar bewolkt vandaag met regen. In de nabidag klaart het wel op. Maxima rond 14 graden. En ook de volgende dagen wordt het zwaar bewolkt met af en toe regen. Meer nieuws uit Antwerpen hoor je binnen een half uurtje. En lees je de hele dag in de app van VRT Nieuws. Dinsdagochtend en dan zijn er wel wat problemen. Meer dan 300. Ja. Ah joh, waar is, moeten we over aanschuiven. Het is een drukke inderdaad. Ja. En uh, vooral ook wat ongevallen en wegenwerken vanmorgen op de E17 van Kortrijk naar Gent. Bijna één uur is het daar aanschuiven. Van Kruishem tot, uh, tot Deinzen. Komt door een aanrijding op de linkerrijstrook. Verder op de E40 van Brugge naar Gent is het een half uur aanschuiven. Van Aalter tot voorbij Nevelen. Komt door werken op die stokoude brug daar van, uh, ja, van de E40 over het uh, kanaal van Schipdonk. En dan op de E403 van Kortrijk naar Brugge ben je ook 20 minuten kwijt van Lichtervelde tot Torhout. Dat komt door een ongeval. Verder naar Brussel hebben we files van uh, ja, bijna een half uur op de E314 tussen Tieltewingen en Holsbeek. Ook 20 minuten zie ik vanaf Zemst op de E19. De andere files zijn ja, gemiddeld 10 tot 15 minuten lang. Daar uh, geen verrassingen gelukkig. De binnenring rond Brussel, daar gaat het uh, 35 minuten langzamer van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. En dan voor wie vanuit Leuven of Tervu de stad in wil naar Brussel met de auto. ja Dat wordt lastig, want in de wedstraat wordt gewerkt eh, nog twee weken lang. Er zijn maar twee rijstroken open. Hou rekening met vertragingen van minstens een half uur. Dat is op de Kortenberglaan. En dan verder daardoor ook op de E40 vanaf Evre. En ook een half uur aanschuiven vanaf Montgomery op de Tervurenlaan. Naar Antwerpen een drukke, maar uh, gemiddelde ochtendspits. Met files van een half uur op de E34 zie ik. En ook op de E313. Uh, dat is al vanaf Herentals West. Op de E17, ja, een kwartier vanaf Haasdonk. En opletten ook als je vanuit de Boom komt aanrijden. of Willebroek op de A12. Er is een ongeval gebeurd net voor de Ruppeltunnel. 10 minuten ben je daar kwijt. Op de Antwerpse ring richting Gent een normale ochtendspits van ongeveer 20 minuten vertraging vanaf Merksem. Maar op de buitenring, dus richting Nederland. daar sta je 25 minuten in de file van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. En ook dat komt door een ongeval. Allemaal ontzettend veel goede moed. Zingen ze een liedje, Hayo?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 En de sluitmezingen in de auto over thuis of aan het ontbijt. Het kan deugd doen. Het mag met Vanessa Paradis. Hoe goed is dat? Be my baby. Het is 7 over 8. Welkom bij de dinsdag. We gaan er een mooie van maken. Goedemorgen. Goedemorgen vandaag, 24 oktober. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je dinsdag begint. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat werk en privé door elkaar beginnen te lopen. En daarom hebben wij een goed idee. Peter Post, ben jij, ja, je bent zo druk bezig in privé. en oh, papa, Zorg dat je morgen staat om 20 voor 8 aan je brievenbus. Want Peter Post heeft een jaar lang gratis strijkhulp voor jou. Schrijf die brievenbus uiteraard even in op radio2.be. Toch helemaal zalig. Nu, moeten we, effen, we waren even over iets bezig, lieve mensen. We moeten jou daar toch voor waarschuwen. Het ging over een website. Ik zag geplots plots op de er iets over verschijnen. Dit weekend heel veel gegoogeld. Het ging over Temu. Je kent het al, Temu? Het is een beetje zoals AliExpress. Dus het zijn heel goedkope artikelen uit China, maar het is een volledig nieuws sinds een aantal maanden. Die waren eigenlijk dus heel onbekend. Niemand kende ze en... Ze hadden dan het idee om mensen gratis dingen op te sturen als ze andere mensen zouden overtuigen om oh. ook de app te downloaden. Dus hoe meer mensen ze overtuigden, hoe meer dingen ze gratis konden krijgen. En zo is het eigenlijk compleet ontploft, want de hele wereld heeft dat gedaan. volop gedeeld. En, uh, maar ja, er wordt gewaarschuwd dat ze dan ook gewoon ja, gegevens willen stelen eigenlijk. En, ja. en dat ze blijkbaar ook spullen hebben die zelfs nog niet bestaan. Dat is een beetje gek om die te gaan kopen. Maar zo. ik ben hier even op de site aan het scrollen, want ik dacht... ja ik Niet doen. ...op mijn werk, want als ik dat thuis doe, krijg ik thuis allemaal advertenties op mijn computer. Maar dat is echt... Ja, hier Peter, voor jou iets. Een, een dronken tuinkabouter. Hij ligt zo te slapen in het gras voor 6,68 euro. En dat brengt ons naadloos. Bij onze gast ook, lieve mensen. Kijk even, kijk even mee in de app van Radio 2 of live op VRT1. Goedemorgen Gloria Montseré. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als je met je kinderen of je kleinkinderen alles van Ketnet doet, er is iets leuks. Het, heet, het programma heet Stel je voor, en dat is het ook, je voorstellen hoe je bijvoorbeeld op een vuilnisbelt kan leven. Ik heb een hele reeks gezien waar je met kinderen naar een containerpark gaat en, en daar blijf je dan ook Waarom ja. moeten we ons dat voorstellen, Gloria? Um, wel, um, ik dacht, misschien is het wel eens goed om samen met de ketnetters eens te zien uh, wat dat er allemaal kan gebeuren als het zo verder blijft gaan met onze planeet. Want we weten allemaal, denk ik, dat er van alles misloopt en dat het klimaat ja, um, het soms wel wat moeilijk heeft. En dat is niet altijd zo'n toffe uitleg, vind ik. Dat is vaak ook zo met vingertje wijzen. Ja. Uh, van wat doet jij fout, wat doen, wat doen wij fout, wat kunnen we beter doen? En ik dacht, kinderen zijn altijd leuk, we gaan dat gewoon eens ontdekken uh, dat we met zo'n klimaatobstakels kunnen omgaan. Mm -hmm. En daar zijn wel goede oplossingen uitgekomen, denk ik. Daar gaan we het straks na half negen uh, nog even over hebben. Um, Gloria Montseré, ik, ik, ja, ik vergelijk jou een beetje... Je bent een soort menselijke wallabi. Ik word altijd gelukkig als ik jou <lacht> zie. Dat is echt wel toch zwaar, hè? wallaby of wallabi? Een wallabi, hè? beide hè? De wala, ook dat, een wallabi. <lacht> maar toch, je bent populair. We gaan jou misschien even onpopulair maken, want ze heeft een duidelijke dag, lieve mensen. Mijn gedacht. Wat is jouw gedacht, Gloria? Uh, mijn gedacht is... Zeg je sorry als je huilt. Zeg ah, ja. geen sorry als je huilt? Ja. Eigenlijk, ik vind het gewoon... Allee, ik vind dat mega irritant ook als ik zelf zwelt, sorry zeg als je aan het wenen bent. Snap je wat ik bedoel? I, uh, ja. wel, nee? ja, Jawel, jawel. Zo, jawel. Allee, sorry, hè, Sorry, hè. Maar sorry, hè. <lacht> zo, zo. Oh, ben jij ja. een wener? Ja, superhard. Ik denk dat ik echt bijna elke dag zou kunnen wenen. Ja. Ah? Wat is de laatste keer geweest? Oh. Ik, vanochtend, denk ik, door een TikTok of zo, dat ik dan zie over iets leuks, een hondje of zo. Of een, een man die thuis komt van het leger en die zijn gezin verrast. Ah Snap ja, ik. maar daar huil ik ah. ook altijd mee. Ah, <laughs> dat soort dingen, ja. Snap je? Ja. Of ja. bij een film, of als iemand iets vertelt, of iets ontroerend, of bij een lied. En ik vind gewoon ik vind huilen hetzelfde als lachen, maar gewoon ergens anders op de lijn en gewoon een ander gevoel. En we zeggen daar toch ook geen sorry voor? Ja, maar het is... Uh, ja, Carine, Doe jij dat ook? Jawel, jawel. Het sorry zeggen, omdat je dan toch nog altijd... Ik ben dan ja, een man van mijn generatie, zeg maar. Als ik dan maar werkelijk in een huilbuis stort, dan, dan zit je met Ah, sorry, ja, ja. Sorry. Ja? En dan zegt de ja. ander ook altijd... Ja, maar je moet geen sorry zeggen, maar toch zeg je dat. Maar hoe komt dat dan? Ik weet het niet, omdat dan misschien je misschien denkt dat dat ambetant is of zo. Dat, dat, dat je moet schamen. Wanneer heb jij de laatste keer gehuild, kind? Ja, ik heb, het, ik heb het ook wel zo'n beetje uh, zoals Gloria. En ik heb het de laatste uh, dagen heel moeilijk met de beelden uh, van kindjes uit de gazastrook. Dus ja. inderdaad ook wel dagelijks. Maar het is meer dan tranen in de ogen. En ik scroll het snel weg, wat dat heel laf is natuurlijk. Want ik kan het uh, gewoon niet aanzien. Mm -hmm. uh, maar ik huil ook uit colère. Ken je dat? Dus ja, dan ga ik Superhaard. zeker geen sorry zeggen, hè, want dan ben ik gewoon woedend. Ah, ben je zo iemand die met, met tranen staat brullen. Dat, dat is vervelend, want je wilt tonen dat je kwaad bent en sterk bent. Mm -hmm. Maar dan begint je te huilen en denk je: nee, nu niet huilen, want dat ja. is gewoon echt kwaad al te zijn. Als ik ruzie had met mijn ouders en ik begon te wenen, dan wist ik dat begon ook direct. Dan wist ik al van die gaan zeggen: je bent moe. Hè. En dan wist ik: ik ben niet moe! Kwaad? Ja, oh, je bent moe. Dat, ja, we zeggen dat tegen onze zoon, ook oud manneken is moe. Ja, dat als hij dan in emoties schiet, natuurlijk. Maar ja, oh. eigenlijk mogen emoties er zijn. Dus ik snap wel wat je wil zeggen, want je hebt vaak wel... Je wil mensen zo niet lastig vallen met je, met je verdrietig gevoel. En dan denk je, ja, nee, sorry, ik ga mij herpakken. Maar eigenlijk, inderdaad, ja. misschien moet dat helemaal niet. Daarom, als we stoppen met sorry zeggen, dan is dat ook geen ding van ik val u lastig. En dan kun je gewoon wenen en verder gaan met je leven. Ja. Zeg geen sorry als je huilt. Het gedacht van Gloria Montseré van deze morgen. Jouw reacties welkom in de app van Radio 2. Jouw huilverhaal sowieso. Then Camille, het is 19 over 8 bij ons. Gloria Montseré uh, Gloria, jij hebt een heel duidelijk gedacht sorry zeggen als je huilt, het hoeft niet nee een um, paar mensen die zeggen van ja, huilen van colère is het ergste ja, ja, dat is, dat, ja. Dat komt, want dat komt dan zo zwak over terwijl je van binnen woedend bent maar je inhoudt om erger te voorkomen ja, dat, ja, heel herkenbaar. Annie van Toerenhout zegt het ook. Oh, ik ben ook zo, ik begin te huilen als ik cholerig ben. Ademie Kennis ook zegt, heel herkenbaar. En uh, Ilse zegt, ja, ik zeg ook sorry als ik ween. Bijvoorbeeld als ze achter mijn hondje vragen dat overleden is. Uh, ik wil de mensen dan niet opzadelen met mijn verdriet. En daarom zeg ik sorry. Maar eigenlijk is dat wel erg, hè. Maar er is ook een hele tijd geweest dat je vooral niet mocht wenen. Als ik zie, het was Vincent van Quickenborne, denk ik. Uh, of het echte tranen waren of niet. Ik laat dat hier in het middenschema. Maar die had ook tranen in zijn ogen bij zijn ontslag. Ja, en dat zie je wel vaker bij politici op het einde van hun uh, carrière, in dit geval. Ja. <lacht> of oh, ja, Maar die zijn toch echt gewoon ook doodmoe? Dat is ook toch een combinatie daarmee. Ja, aan zo'n ontslag gaat natuurlijk wel heel veel vooraf. Die moeten je doet het zelf hè, nu, ja. Peter. Ja, ik doe het zelf. Waarom wijs je naar mij? Jij bent gewoon moe. Maar huilen van vermoeidheid is eigenlijk toch ook wel herkenbaar. Dat ja, je dan sneller begint te huilen, toch? Het is een extra, een extra stimulans. Het is zoals Peter Collaire ook mooi samenvat, al is stilgestaan hoeveel keer je sorry zegt op een dag.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 van Daryl Hall en John Oates. Het is vijf voor half negen. Goedemorgen, morgen. Gloria Monterey bij ons. Eh, van onder andere De Droomfabriek binnenkort, maar ook van Ketnet. Maar vooral ook van Het Gedacht. Zeg nog eens. Ik zeg je sorry als je huilt? Er was nog eentje binnengekomen van... Eh, <laughs> een beetje een gemene natuurlijk. Francis de Buff. Je hebt er ook die wenen om gelijk te halen. Heb je al ooit geweend toen het niet moest? Ah. Even denken. Dat duurde veel te lang. Nee, jawel, ik denk voor een wiskundetoets of zo. Oh, ik vind het gewoon heel moeilijk. Dat ik gewoon niet had gestudeerd. Oh, sorry. Kijk. Goedemorgen, Dirk van Tricht uit Kortenberg. En goedemorgen iedereen. Dirk, je bent dierenarts. Je had nog een mooi verhaal ja. over Huilen. Vertel eens. Ja, dus... Uh ik als diernaats moet heel regelmatig de diertjes, honden en poezen laten inslapen. Mm -hmm. Als ze op hun einde zijn of dat ze ongeneeslijk ziek zijn. En dan zie ik beroepshalve heel veel wenende mensen. Yeah. Met heel diep verdriet. En daar merk ik ook op dat ze soms zeggen, sorry, sorry. Uh, en dan zeg ik hen steeds, je moet geen sorry zeggen. Integendeel, als er... Uh, uh, ik ben ook een gevoelig mens ik heb het ook niet droog gehouden als ik uh, mijn honden moest laten inslapen ja. en, uh, maar dat sorry zeggen dat is uh, aan ik zeg hey, ik vind het ook inderdaad een raar fenomeen dat ze zich verexcuseren om ja, te het, emoties te tonen het, het zit gek genoeg niet in onze cultuur op die manier hè? want bij sommige dingen zou het net vreemd zijn toch om geen emoties te tonen op ja. zo'n moment, dat ja. is vreemder dat zeg ik, dan ook. ik zeg het ook, ik zou het raar vinden moesten geen emoties hebben en uh, dat is inderdaad Ja, men verexcuseert zich Voor hun emoties, hun verdriet Terwijl dat het, ja, het, een, het een Menselijk, menselijk hè he? ja. dat, ze, dat ze verliezen en, uh, Maar het is inderdaad Een raar fenomeen, ik had er nog niet bij nagedacht dat En dat wel, dankzij psycholoog. Gloria dus wel Dirk, ja, dankjewel voor de reactie We hebben nog Youssef Al-Bayrak Goedemorgen, Youssef. Goedemorgen Jij bent psycholoog, jij kan ons perfect vertellen Waarom janken wij eigenlijk, Youssef ja, Janke is eigenlijk een getuigenis van de ogen. De ogen gaan spreken, die gaan getuigen over hetgeen wat er is gezien en wat er emotioneel is beleefd, als dat dramatisch is geweest, als dat teleurstelling, als dat pijn leed heeft veroorzaakt. Ja, kunnen we het tegenhouden? Dat kunnen wij tegenhouden. Sommige mensen zijn er een meester om hun emoties heel vaak toe te dekken. Sommige mensen laten altijd een emotie te lopen hangt van persoon tot persoon af. En waarom zijn er dan zoveel mensen die daar sorry voor zeggen als ze huilen? Er zijn mensen die zodanig zijn opgegroeid waarbij ze altijd andere mensen moeten priesen, gelukkig maken, de orde niet moeten. te verstoren, zichzelf altijd wegcijferen, dat zijn mensen die niet snel kunnen nee zeggen. Deze mensen gaan altijd, wanneer ze zichzelf gaan uiten, zich gaan excuseren bij de andere mensen. Mm. Wat eigenlijk niet zo per se hoeft. Maar mm -hmm. deze mensen hebben in hun opvoeding altijd geleerd om anderen eerst voor te zetten en gelukkig te maken. Spijtig genoeg. En daar moeten we mee stoppen. Dankjewel Yusuf, voor de uitleg. Nog een heel fijne ochtend. Ja, best. Neer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 to play to funny now I hate you no.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 Chris van Lawrence Spencer Smit, 1 over half 8. Half 9, sorry daarvoor. Sorry ja. Zometeen alle nieuws uit je buurt. Eerst. Goedemorgen, het is Wereldpolio-dag, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor vaccinaties tegen het poliovirus. Door die ziekte kun je je spieren verlamd raken. Bij ons is het virus zo goed als verdwenen omdat de vaccinatie verplicht is sinds 1966. En Israël heeft ook vannacht de Palestijnse gaza zwaar gebombardeerd. Daarbij zijn 140 mensen gestorven. In totaal zijn de voorbije twee weken nu al meer dan 5000 Palestijnen gedood, onder wie ook bijna 2000 kinderen. En dit is het Nieuws uit buurt. Nieuws uit Antwerpen met Sam de Mulder. Een heel goedemorgen. Het conflict tussen Israël en terreurorganisatie Hamas is ook de Antwerpse politiek binnengedrongen en kwam gisteravond aan bod in de gemeenteraad. Verschillende partijen toonden zich bezorgd over mogelijke conflicten tussen de Joodse en de Arabische gemeenschap. Sam van Rooij van Vlaams Belang vreest dat sympathisanten van Hamas het recht in eigen handen zullen nemen. Er zijn moslims, we zien dat al in het buitenland, in de rest van Europa, maar ook hier, die het heft in eigen handen willen nemen en die Joodse instellingen of Joden of de mensen in de Joodse wijk zouden willen aanvallen. En daarom is de, de, de beveiliging en de bewaking in onze Joodse wijk natuurlijk zo broodnodig. Maar voor de rest willen wij natuurlijk ook dat het leger hier opnieuw wordt ingezet, zoals dat ook was een aantal jaar geleden, om voor extra beveiliging te zorgen. Andere partijen riepen vooral op tot verzoening en hopen dat het conflict niet in Antwerpen wordt geïmporteerd. Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel zoekt gezinnen die psychisch kwetsbare mensen thuis willen opvangen. Een traditie die in Geel al heel lang bestaat. Vroeger gebeurde het vaak door jonge mensen die een gezin starten. Daarna vooral door 50-plussers die nog een kamer vrij hadden omdat de kinderen het huis uit waren. En de laatste tijd, tijd liever gebeurt het vooral door alleenstaanden die op zoek zijn naar gezelschap. Maria Dirks uit Geel, bijvoorbeeld, werd vier jaar geleden weduwe en zij is nu pleegmoeder. Ik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 En de kinderen zijn ook geruster, want ik zit eigenlijk ook niet helemaal alleen. In de regio Geel kunnen de patiënten momenteel bij zo'n 115 gezinnen terecht. Die krijgen ook hulp van professionele hulpverleners. En het gemeentebestuur van Wustwezel is op zoek naar kunstenaars... ...die een creatieve invulling willen geven aan de Loerdersgrot in het dorp Gooreind. De grot is 100 jaar oud. Door IJzerrot is de grot onstabiel en daardoor niet meer toegankelijk. Ronald van Remmen, communicatieverantwoordelijke in Wustwezel. Het is niet de bedoeling dat het wordt afgebroken... Maar er is een budget van 20.000 euro voorzien om, om iets te creëren, te vervaardigen, te plaatsen. Uh, dus daarbinnen kunnen mensen eigenlijk nou, hun voorstellen uitwerken. Niet alleen de winnaar, maar de kunstenaars met de vijf beste ontwerpen krijgen van de gemeente een geldprijs. Zwaar bewolkt vandaag, met ook regen. In de namiddag zal het wel een beetje opklaren. De maxima liggen rond de 14 graden. En meer nieuws uit Antwerpen, dat vind je de hele dag door in de app van 14nieuws. Ja, joh, laat maar komen die files, het is moeite. Ja, vooral door ongevallen. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen heel wat problemen op de snelwegen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent bijvoorbeeld, daar sta je anderhalf uur in de file van Waregem tot Deinze. Dan op de E17 van Antwerpen naar Gent, de andere rijrichting dus. Ook daar is een aanrijding gebeurd bij Kalken. Twintig minuten ben je daar kwijt vanaf Lokeren. Op de E403 van, Brugge, nee, sorry, van Kortrijk naar Brugge, ook daar drie kwartieren vertragen van Lichtervelden tot doorhoudt door een aanrijding. Dan wordt er ook gewerkt op de E40 van Brugge naar Gent. Daar is het drie kwartier aanschuiven zeg Van Aalter tot voorbij Nevelen. Dat is werken op de brug over het kanaal van Schipdonk. Verder naar Brussel hebben we vooral nog grote problemen op de E19. Een half uur bijna is het aanschuiven vanaf Mechelen-Zuid. De andere files zijn tien tot vijftien minuten op de gebruikelijke plaatsen maar zonder verrassingen of incidenten. De binnenring rond Brussel, ja hoor. Drie kwartier bumperen daarvan groot. Tot bijgaarde tot Vilvoorde. Op de buitering iets minder, een kwartier ongeveer van Waterloo tot Ter Vuren, inderdaad. Dan in Brussel wordt er gewerkt, nog twee weken lang zelfs op de eh, rijstroken van de Wedstraat. Daardoor moet je rekening houden met vertragingen van ruim een half uur hoor, op de Kortenberglaan en verder tot op de E40 vanaf Everen en ook op de Ter Vurenlaan vanaf Montgomery. Dan even kijken naar uh, de E314 van Leuven naar Limburg. Daar is dan weer een aanrijding gebeurd in Bekkenvoort. Er staat een half uur file vanaf Tielt-Wingen intussen. En dan de files naar Antwerpen zijn ook vrij stevig, met een half uur vertraging vanaf Haastonk tot drie kwartier vanaf Oelichem en vanaf Herentals-West. En ook op de A12 gaat het fout. Er is een ongeval gebeurd net voor de Ruppeltunnel en daardoor staan er ook lange files tot een half uur zelfs op de N16 vanaf Puurs en op de N17 vanuit Dendermonde. Op de Antwerpse ring dan richting Gent zie ik een normale ochtendspits, maar richting Nederland staat er onverwacht ook bijna een half uur file van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Uh, daar is één rijstrook gesloten. Wanneer heb jij de laatste keer geweend, Hajo? Geweend? Ja? Uh, misschien een paar weken geleden bij Mooie Muziek.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 Geteld voor 2. In the name of love Jojo, met al die onwaarschijnlijk slechte berichten Zou je van minder beginnen wenen Nog heel even kort over jouw, jouw gedachte Gloria Montseré bij ons hier Nathalie, die vat het eigenlijk mooi samen Als kleine kindjes huilen omdat ze gevallen zijn Zeggen we al heel snel Het is toch niet zo erg Of stop met huilen, dat is niet nodig Terwijl als volwassenen Als het over, gaat, over gebeurtenissen gaat Geven kinderen het gevoel dat hun gevoelens Er niet mogen of kunnen zijn ja, je moet ze natuurlijk ook nog wel kunnen troosten ja, maar je kan ze troosten en wel zeggen: uh, van ja, ik begrijp dat je boos bent, ik begrijp dat je verdrietig bent, ik mm -hmm. begrijp dat je pijn hebt en dat mag wel, maar is goed. Maar. Zo pak ik het aan. Misschien mm -hmm. is dat pedagogisch niet super verantwoord. Maar uh, zo probeer ik het te vertellen, want het klopt wel. Dat denk ik dat je moet zeggen van... Ja, het is goed, laat het er maar uit. Mm -hmm. Dat is oké, okay, dat is ook helemaal niet erg. Uh, maar we gaan samen wel een oplossing zoeken. Mm -hmm. Bij ons nog altijd de vrolijke stokstaart van Ketten en VRT1, Gloria Montserré. Het is nog bezig met de droomfabriek. Hebben jullie nog dromen nodig? Uh, ja, dat mag zeker. Mag altijd. Er zijn al heel veel dromen binnengekomen. Maar je merkt toch wel dat mensen vaak hetzelfde dromen. Zo zwemmen met dolfijnen en zo. Blijft dat, ja. ja het is echt... En of zo zwemmen met een, met een, met een walvis. Ik weet Donker heeft mij eens een bericht gestuurd. Gloria, ik heb echt een ongelooflijk originele droom. en Ik weet het niet, ik wou het je toch persoonlijk sturen. Ik wil graag eens zwemmen naast een walvis, terwijl... Echt al 200 andere mensen dat ook ingestuurd. Krijg je niet vaak zo mensen die in een bad of een zwembad van dingen willen zitten? Van ook. chocola, van ja. christie, van geld, van... Ja. Zeker, van pudding, van zo'n oh. dingen. Dat lijkt me een vuile boel. Zurig na een tijdje. Van. <laughs> maar Gloria, je bent vooral bezig met het catnet programma Stel je voor, kan ja. je bekijken op de app van Catnet. Van Echt fijn gedaan. Want er is bovendien eentje, stel je bijvoorbeeld voor dat je in een natuurramp terechtkomt. Wat hebben jullie precies gedaan? Ja, wij zijn toen 24 uur in een wereld geweest waar telkens uh, heel heftige dingen gebeurden. Zo hebben we zogezegd in een vliegtuigcrash gezeten door hevige winden. Er is ook een bosbrand geweest. Hmm. Ja, en uh, we zijn ook in een orkaan terechtgekomen. Ja, die orkaan, daar hebben we beelden van. Je kan ook meeluisteren wat er dan gebeurt. Heel veel water komt op de kinderen terecht. Kijk even mee naar de... Lef op die ah, de, la, wat je bankje. Kim paniek, kim paniek, kim paniek. Ja, het zit er... Langs de ene kant is het, is het leuk en, en grappig, maar ja, op zich is het wel allemaal heel realistisch. Ja, het is super realistisch, want um, het ding is, in elke aflevering van, stel je voor, bellen wij ook met een kindje ergens aan de andere kant van de wereld die te maken krijgt eigenlijk met de klimaatobstakels, waar wij dan 24 uur ook mee te maken krijgen. En wij hadden toen met een jongetje uit Amerika gebeld uh, die in orkaangebied leefde. Die had ons verteld wat ze dan moesten doen als er zo'n orkaan op en afkwam, wat dat wel echt ja, realiteit is voor hun daar. Mm -hmm. En dan uh, hebben wij dus... Uh, van de brandweer van Randstad ook wat hulp gekregen om dat te simuleren en dat was echt heel eng. Ja. Want ik wist wat er ging gebeuren, maar toch als ja, dat begon te overstromen binnen de, binnen de minuut stond dat water ook tot aan onze knieën je, je, kunt, je hebt het gevoel dat je niet kunt ademen dat je niet weg kunt en dat is, dan nog, dat is dan nog een televisie ja. dus stel je voor in het echt ja. stel je voor een, een heel goed systeem We hebben net ook even vragen gesteld voor onze Instagram en we vroegen aan Gloria Montseré stel je voor dat je één vraag mag stellen aan Beyoncé en wat zei je dan? Hoe oud, hoe oud ben je eigenlijk? En je hebt even gegokt. Hoe oud denk je dat ze was? Wat zei ik? 47, denk ik. Ja. Oh, ik vond het een shock dat Beyoncé al 47 zou zijn. Ze is maar 42. Ik heb het even gegokt. 42, ja. Ja, maar dat is zo, ik vind dat zo een beetje hetzelfde. Toch? <lacht> nee, toch als er nu mensen schok. van 42 aan het luisteren, nee. dan denk je van... Het is toch anders. Als, in, als mensen tegen mij zeggen, hoe oud zit jij? Ik dacht 27, terwijl ik ben 22. Dan ga ik niet zeggen, zeg! Ja, nee, ja, dat ik... wel. Ah, dat is wel in hetzelfde soepje. Ja. Oei, maar, maar ik ben wacht, wacht, zo... wacht, ik vind dat niet zo erg leeftijd. Hoe me? oud um, gok jij dat Peter van der Vijren is? Oh. Ja, maar wacht, ik... is hij misschien even oud als mijn papa? Dat weet ik niet. Hoe oh, oud is je papa? Ik... Mijn papa is in de 50, 52. Maar... Ik reken het goed, ik word 52, binnenkort. Ja. Je hoeft erop? Ja. ja. Absoluut, ja. Wel, denk je dat je. Nee, Kim? <laughs> Uh, misschien zoals Beyoncé, of jonger dan Beyoncé 40? Oh. 41? We mogen daar niet over praten dat is een Daar taboe. praten wij niet daar over, dat wij niet over. Is dat, Maar echt waar of niet? Is dat een taboe? Ja, ja dat is ja, een dat taboe, is taboe ja. ah, Niet over vind. gesproken vooral zijn bepaalde dingen waar je het <laughs> niet over hebt Stel je voor, ga even kijken in de app van Ketnet en VRT Max Dankjewel Gloria Montseré En veel plezier met al die dromen en die walvissen Ja, dank u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 Down, over the hills and undercover Undercover, undercover She said Green, green, green Green, green we moeten ook nog even hebben over een nieuw boek dat uitkomt vandaag. Het gaat over de beelden van Britney Spears. Die was heel vreemde dingen aan toe met messen. Doet eigenlijk al een tijdje bijzondere dingen op het net. Behalve zingen. Misschien dat we intussen weten waarom. Want vandaag komt een biografie uit van haar. Heeft ze zelf geschreven. Zou een strafboek worden? Op de cover zie je een foto van een jonge, halfnaakte Britney. Die haar armen beschermend over haar borsten houdt. Wat voor een, wat voor een boek wordt dit, schema? Het wordt een heel spannend boek. Ja, sowieso. Het heet The Woman in Me. Die is uitgeschreven door Britney zelf. Dat is opvallend, want 13 jaar leefde ze ja, onder de windvoering van haar vader. De uitgeverij die het boek uitbrengt heeft Britney 15 miljoen betaald om het te schrijven. Goh. Dat is waanzin. Hè? Die heeft zoveel gedaan, die Britney 15 Spears. 15 miljoen. Wauw. Sylvia van Driessen, die heeft hij ooit geïnterviewd. Schrijfster intussen en toen hoofdredacteur van de Joepie. Ze heeft haar kunnen interviewen net na het moment dat ze Madonna keihard op de mond gekust had tijdens de MTV Video Music Awards. Goedemorgen Sylvia. Goedemorgen. Ja, hoe ging dat interview toen? Hoe was dat? Oh, dat was uh, ja, wat best speciaal. Uh, ik mocht naar New York om uh, Britney te interviewen. En ja, je verwacht haar in huis, een heuse superster, maar. Uh... Ze was ziek, werd aangekondigd en ze kwam binnen in haar pyjama. Dus het was ook heel stil. En ja, het was al voor al die negatieve verhalen rond haar begonnen, maar toch, ja, dat was toch schrikken. Ja, welke indruk heeft hij dan, zo'n zo superster? Oh, ja, dat was eigenlijk zo'n uh, gevangen vogeltje. Ja, zo die oh. indruk had ik. Ze zat daar in haar pyjama en de meeste vragen werden beantwoord met. Ja, of nee. En ze was heel stilletjes en teruggetrokken. Dus ja, je had gewoon de indruk. Ze wilde daar niet zijn en ze moest dat doen. Ja, ja. heb je daar iets uitgekregen dan? Ja, maar of dat, dat dan de juiste dingen waren... Uh, in het begin van het interview had ze bijvoorbeeld gezegd... Uh, ik heb net overgegeven. Ik voel me niet zo goed. <lacht> en uh, op het einde van het interview vertelde ze dan dat ze... Net een hele bak ijs had opgegeten. Dus dan doe je... 1 plus 1 is 2, weet je, zo overgeven, ijs opeten, dat, was, ja, dat, was, dat klonk allemaal zo'n beetje fout. Maar, ja, uh, mag je concluderen dat ze eigenlijk psychologisch al wel de indruk gaf dat het niet helemaal, uh, helemaal goed ging. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Um, ik zei dat je verwacht er zo een superstar en je krijgt zo'n uh, een, een, een ziek meisje eigenlijk. Ze was uh, 21 toen. En. Mm -hmm. um, um, ja, weet je, dat, dat leek toen echt al niet goed te gaan. Dus, um, ja, en ja, als, interviewster, allee, als als journalist moet je natuurlijk moeilijke vragen stellen. Ze had met Madonna gekust, dat was uit met Justin. Uh -huh. Maar je had ook het gevoel van, ja, dit, dit is een beetje fout om dat meisje dat je nu... Je doet dat wel, maar het, uh, ja, vandaar dat ze eigenlijk ook oh, heel flauwe antwoorden gaf. Yeah. Uh, maar begrijpelijk natuurlijk. Ja, ik denk dat ik daar buiten ging met... met uh, ...heel wat medelijden voor haar. En ik moet zeggen, dat is dikwijls wel zo bij die jonge supersterren. Ja. Ik heb dat bij Justin ook uh, meegemaakt. Justin eigenlijk. Bieber, ja. Ja, Justin Bieber, dat je, dat je daar buiten gaat met medelijden voor die mensen... ...wat mm. uh, op zich niet iets is wat je direct zou verwachten. Ja, die worden, dat is een heel entourage natuurlijk dat er rond hangt. Dat, uh, dat is logisch. Iedereen kijkt naar het boek. Ze heeft het zelf geschreven. Uh, mm. Nadat ze dertien jaar onder die bewindvoering van haar vader heeft geleefd... Ja, ...gaat ze vrij uitspreken nu, denk je? Oh ja, ik denk dat wel. Uh, ik denk dat je dertien jaar moet zwijgen en uh, ze mocht zelf geen kinderen krijgen toen in die dertien jaren. Dertien vluchtbare jaren, dat is ook natuurlijk uh, heel moeilijk. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat zij staat te springen om, stand te, springen om te spreken. En ik denk ook dat ze die, die... Ik heb de indruk dat ze die, die geschreven versie ook heel... Uh, veilig vindt. Ze wil ook geen interviews doen, of toch niet veel interviews doen, want dat boek heb ik gehoord. Nee. Uh, dus ik snap, ja, die interviews <laughs> dat inderdaad kotsbeus. En uh, Dus dat dit haar manier is om alles ja, letterlijk op zwart-wit de wereld in te sturen van, dit is mijn stem, mm -hmm. Ja, ik snap het ook wel. En ook, ja, voor 15 miljoen, ik kan mij voorstellen dat er gevraagd is ja. om... Ik terug te houden. Daar kan je ja. al wel eens iets vertellen natuurlijk. Dan doe je al eens iets. Ex-hoofdracteur van UP Sylvia van Driessen. Het wordt sowieso een bestseller, waarschijnlijk. The Woman in Me van Britney Spears komt vandaag uit. Dankjewel, Sylvia. Nog een heel fijne ochtend. Dag En dit is Britney. Bye. Toen ze nog gewoon echt muziek maakte. Oops, zei did it again. I did it again, I made you believe, we're more than just friends, oh baby it might seem like a crush, but it doesn't Dreaming away, wishing that the heroes they truly exist. I cry watching the day. ...dat ze ooit nog gewoon eens muziek maakt natuurlijk. Het boek is uit, The Woman in Me van Britney Spears. Zometeen alle muziek die je maar wil in Kickstart met Benjamin. Deel het in de app. Radio 2. Elke dag telt voor twee. Be happy. Radio 2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 Radio 2 Galerij, Op donderdag 23 november in Cursaal Ostende. Tickets en info via radio 2be Samen met Saban for Culture. Joe, jij daar. Het aanbod van de Groepsaankoop Energie is gekend. Nieuwsgierig hoeveel jij kunt besparen? Schrijf je in en ontdek het direct. Ga vandaag nog naar iChooser.be. IChooser. Ketnet Junior brengt de wonderwereld van TikTok tot bij jou. Jij, Stimuleer je peuter om kleuren, vormen en woorden te ontdekken met de TikTok boekjes. De boekjes van TikTok, het ideale cadeau. Nu overal verkrijgbaar, Yes, die dinsdag is gestart. Dan net goedemorgen morgen zo Radio 2 Kickstart met jouw favoriete platen. Wat wil je hebben? Stuur maar door in de Radio 2 App. Elke dag help voor twee.